Mariel Hageman met het NOS-journaal. Poolonderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht hebben in de ijskap van Groenland een laag smeltwater ontdekt. Die laag heeft een oppervlakte van bijna twee keer Nederland. Het water bevriest niet, ondanks de lage temperatuur. De ontdekking werd in 2011 al gedaan, toen onderzoekers in de ijskap boorden... en tot hun verbazing water door het gat naar boven zagen komen. Omdat de winter toen net afliep, concludeerden de onderzoekers... dat het water de hele winter vloeibaar moet zijn gebleven. Na vier dagen Serious Request, de actie van 3FM en het Rode Kruis... staat de teller op 4,3 miljoen euro. Het bedrag is iets hoger dan vorig jaar na vier dagen... maar het verschil wordt kleiner. Het is nu nog 36.000 euro. De eindstand was vorig jaar met ruim 12 miljoen euro een record. De Italiaan die zichzelf donderdag op het Sint-Pietersplein in Rome in brand stak, is aan zijn verwondingen overleden. De 51-jarige man overgoot zich met benzine en stak hij in brand, voor de ogen van toeristen in Vaticaanstad. Een priester probeerde het vuur met zijn jas te doven en raakte zelf ook gewond. Volgens de Italiaanse politie had de man privéproblemen. Oud-president Zakarsvili van Georgië... wordt docent aan een universiteit in de Verenigde Staten. Hij gaat op 1 januari aan de slag. Zakarsvili gaat in Massachusetts colleges geven over Europese politiek. Gisteren bleek dat de oud zijn land is ontvlucht... omdat hij bang is dat hij door het nieuwe regime wordt gearresteerd. Zijn Nederlandse echtgenote is nog wel in Georgië. De Saoedische koning Abdullah heeft zijn zoon Michal benoemd tot gouverneur van de provincie Mekka. Dit wordt gezien als een belangrijke post... omdat jaarlijks zo'n 3 miljoen ...tijdens de harts naar de heilige stad reizen. De 43-jarige prins wordt verantwoordelijk... ...voor het ongestoorde verloop van deze massale pelgrimstocht. Het weer. De buien trekken in de loop van de avond weg. Morgen vrijwel overal droog en geregeld zon. Middagtemperatuur 7 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request.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 Zeker omdat je wel een goede zorgverzekering nodig hebt... en omdat je aan het einde van de maand ook nog graag wat geld overhoudt. Je bent al zeker vanaf 65,25 euro per maand. Ga nu naar zeker.nl en sluit jouw zorgverzekering af. Zeker.nl, met de U van Univ. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Sluit je zorgverzekering af. Vanaf 65,25 euro per maand. Ga nu naar zeker.nl Goedemorgen Pollenwop, met mij even een paar dingen. Vergeet het geld niet klaar te leggen voor de werkster. Wil je met me trouwen? En... Oh ja, je had het licht aangelaten in de badkamer. Spreek je later, ik ben de hele dag bereikbaar. Voor sommige mensen kan het niet zakelijk genoeg zijn. En voor iedereen die zakelijk wil rijden... heeft Peugeot maar liefst vijf modellen... die in 2014 slechts 14% bijtelling hebben. Kijk voor meer informatie op Peugeot.nl. Ik zorg goed voor mijn gebit.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 Hallo, ik ben Gries Meerwis. Hi, I'm Robbie Williams. Hoi, wij zijn Handsome Poets. Steun 3FM en vraag nu je serious request aan. 3FM. Nu, Koen Zwijnenberg. Ja, goedenavond. Serious request. 3. 3. fm Hallo, Leeuwarden! Do you have the time to listen to me whine? About that and everything all I had once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm breaking. of sex that's bringing me down I went to a whore He said my life's a bore Choke with my whiteness But since bringing him down Sometimes I Oké, okay. dankjewel Joost, Nigel, Willem, Anke, Wendy en Jan voor het aanvragen van, ah ja, toch, toch een heerlijke plaat. Die gasten van Green is hey, sowieso helemaal top en ja, het gaat geloof ik nu allemaal weer wat beter ook met die zanger en zo, dus dat is allemaal sowieso goed nieuws. Het is 7 over 10 en uh, het is uh, fantastisch, het is sowieso al een, echt een fantastische dag hier in uh, Leeuwarden het meer dan gezellig druk is. En er drie brievenbussen zijn. Ja, ja, ja, ja. We hadden er eerst één natuurlijk. Toen werd er eentje bijgemaakt. En vandaag een hoogtepuntje. De derde brievenbus is daar. En een tussenstand hebben we ook alweer gehad. Ik doe even een soort resumeetje die echt fantastisch is. Ik hoorde net in het NOS nieuws overigens hoorde ik de nieuwslezer in zoiets roepen van ja, maar het verschil met vorig jaar wordt wel langzaam kleiner. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, ja. We zijn er toch blij mee. Ja, nee, ik ook, maar Ik had het ook wel, 30.000 is het verschil. Het was eerst 6 ton, gisteren iets van een ton. Maar ja, ik vraag me dan af, zou het iets uh, met dat weekend te maken hebben? Omdat het nu weekend is en dat overschrijvingen krijgen we dan dus nog niet. Ik weet het allemaal ook niet, maar morgen is er weer een nieuwe tussenstand. En als je die wil beïnvloeden, en ik hoop dat je dat wil, 800.000 kinderen die jaarlijks komen te overlijden aan de gevolgen van diarree, dat is een belachelijk aantal. Daar moeten we wat aan doen en daar kunnen we wat aan doen. We zijn op de goede weg. Vraag een plaat aan 09091336 is het nummer van het callcenter. Uh, en via 3FM.nl gaat dat natuurlijk ook al heel makkelijk. Goed, de nachtgasten van vandaag. Oh, yeah. Echt fijn dat jullie er zijn, Jacqueline, Laura. Dank je. Ja, en muzikanten komen ook wel binnen, want het wordt ja. een muzikaal nachtje oh, ja, ja, ja, ja, zeker. En uh, Laura, het wordt voor jou misschien nog wel een iets heftiger nachtje dan voor, uh, Jacques. Zo? Want jij bent volgens mij. Oh. Zit hier met, oh. nou ja, Ik is was zo bang voor Wat de muziek allemaal? Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> nou, dat komt later. <laughs> maar jij bent, jij bent echt net geland. En jij ja. zit hier met een halve jetlag ook nog? Eens. Ja, gisteren geland, dus uh, we gaan ervoor. Heel goed, heel goed. Hé, hey, de nachtopdracht. Want ja. dat is even iets waar we ja. ons ja, de komende uren mee gaan bezighouden. Ja, dat gaan we Ja, ik vind het heel erg gaaf. Want um, we gaan een soort audities doen in het ja. glazen huis. Ja. ja, als zo je denkt. de denk... voice of de glazen huis. De ja, voice eens nou, of de glazen huis. Nou, ja, nou, ja. zoiets. Zo, zo uh, we hebben hier natuurlijk, nou, we hebben, jullie hebben bandleden meegenomen. die jullie ja. allemaal geloven kennen en gebruiken. en ja. waar jullie mee optreden en noem het allemaal maar op. En als er mensen zijn die uh, denken dat ze net zo goed kunnen zingen dan jullie. Dan mogen ze hier auditie komen doen en, en, en mogen ze ook naar binnen. Ja, klopt. Daar ja. betaal je minimaal 20 euro voor. Ja. Minimaal, minimaal. minimaal, dat moesten we er echt even bij zeggen. Precies, want ik vind eerlijk gezegd, ik vind 20 euro een schijntje. Ja, toch? ja. Want je mag en het glazen huis naar binnen. Ja, als, als je als goed je, bent. Als je goed genoeg bent. Ja, want wat, hoe doen we dat? Dan doen we auditie bij de wij brievenbus? Gaan wij luisteren dus bij de brievenbussen en ja. dan zingen mensen a cappella in ons oor. Ja. Oké, okay. en dan uh, is volgens mij het idee om later vanavond dan bekend te wie jullie het beste vonden. Ja. En ja. die mag naar binnen. Ja. En dan gaan jullie dan samen, samen de, de. Ja. Ja, met wow. onze band. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, het is no heel toen Dennis Wening hier was, toen hebben we ook echt een band geformeerd. En binnen No Time stonden hier echt fantastische muzikanten in het glazen huis. Oh, te gek. Dus ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren, maar als je dit hoort en je kunt goed zingen... Het ja, of niet, misschien ook niet eens zingen. Het kan ook iets Boeren. super gaaf zijn wat wij, uh. ja, wat wij nog niet kennen. Oh, dat maar dat hoe bedoel je, ook. beatboxen? Het mag ook een jongen zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dat zou heel leuk zijn. Maar Vinden wacht wij leuk. hebben we het nou alleen over zingen of mag je ook uh, andere dingen doen? Harmonica hmm. ja, spelen, goed fluiten. <laughs> Nou ja, goed. Oké. Okay. Als je in ieder geval muzikaal bent en je denkt iets toe te kunnen voegen... dan mag je dat laten horen hier bij het Glazen Huis. Daar komt het op neer. Ja. gaan we auditie doen. Oké. Okay. Nou, leuk. Ik, uh, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Meld je hier ja. bij het Glazen Huis. We zitten in Leeuwarden. En we gaan echt nog wel de, de komende nacht door. Dus als je ja, ja, het hoort ja. en je zit in Amsterdam... Kom met de trein. Dan kun je gewoon precies de trein in, <laughs> de auto in en deze kant op komen. Want uh, we hebben je nodig. Ja. Top, dames. Dat dus later. Ja. Uh, eerst ga ik naar Guido... Hallo. Wat moet ik Guido zeggen? Nee Guido, Het is gewoon Guido. Hallo Guido. Dank hoi. voor jouw steun, dank voor jouw serious request. 15 ja. euro heb jij gedoneerd. Klopt. En voor welk liedje? Ja, voor um, Sweet Disposition van de Temper Trap. Oh, fantastisch. Ik ga voor je draaien ja. Guido en ik wens oh, jou ik een, een mooie avond. Ah, Oké, okay, dankjewel. Total. Hoi. hoi. De Temper Trap. Sweet Disposition. Sweet. Jeannemie Combero Leeftijd. 25 jaar Ik heb al drie kinderen verloren aan diarree En mijn man aan cholera Ik weet niet meer hoe ik het moet redden met mijn twee overgebleven kinderen Iedere dag ben ik bang dat er weer eentje ziek wordt Of als ik zelf ziek word Wat moeten zij dan? Ik doe mijn best om iedereen gezond te houden Maar het is moeilijk Heel moeilijk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 Somebody keep telling me don't hang around It's been a long a long time coming But I know a change gonna come Oh yes it will Then I go to my brother Brother, help me, please. But he won't. Stemcook and a change is gonna come voor Ronald Kiviet. 25 euro wacht het liedje op en hij schreef erbij. Nou, de keuze is reuze, dacht ik zo. De keuze is reuze. Muziek, beentjes en drankjes en dan ook nog met een goede reden. Uh, ja, daar zijn we voor. En daarom zoeken we tijdens Series Request, maar liefst. Zes benefietavonden. Um, maar eerst gaat de verslaggever van dienst vanavond, als niemand minder dan Thomas Delsing. Gaat even kijken hoe het is bij Ekdoms Eetcafé. We hebben natuurlijk de man. Gerard Ekdom, zelf hier iedere middag in de studio om het sapje te komen brengen en zo. En hij vertelt hij wel dat het daar inderdaad reuze, reuze, reuze gezellig is. Maar Thomas, jij bent daar nu live. Hoe is het daar? ding hebben ze hier alvast ongelooflijk slim bekeken. Het is in een gevangenis, dus gezellig. <lacht> dat is alvast een klassieke win-win situatie. Maar je ziet, achter mij is uh, Jet Rebel is al begonnen met spelen. Nou, dat is natuurlijk ook alvast een heel erg mooi ding. Mensen zijn al binnen. Het is, uh, het is eigenlijk is het gewoon nu al, de avond is net begonnen. Is het gewoon al hartstikke vol, hartstikke druk en dus hartstikke gezellig. En ik heb het, het, het leukste, de twee leukste zonnetjes in de zaal, heb ik er even uitgezocht. Uh, Hilde en Welmoet. Welmoet, uh, met welk idee ben jij hierheen gekomen? Wat verwacht je vanavond? Nou, eigenlijk heeft zij mij gewoon meegesleept. Uh, zij volgt het elk jaar. Uh, ik woon niet meer in Nederland. En ze zei, Welmoet, je komt weer naar Nederland. En we gaan hierheen. We gaan uit eten. We zijn uit eten geweest. En nu zijn we hier beland het is gewoon hartstikke leuk. Oké, okay, waar woon je, je dan precies? Waar vandaan ben jij naar Series Equest gekomen? Oh, nee, ja, niet heel ver, maar ik woon in Londen. Oh, dat is toch, toch weer een klein beetje een, een tegenvallertje. Nee, reuze. Maar jij, Hilde, jij bent er dus verantwoordelijk voor dat jullie hier zijn. Um, valt het een beetje mee? Of, of ben je bang dat je aan het einde van de avond uit moet leggen van nou, misschien was dit het toch niet helemaal waard? Nou, ik ben er absoluut niet bang voor, want dit was zeker, de, zeker waard om hier te komen. We hebben eerst gegeten. Bij het uh, Kaetkabee. Het was echt heerlijk. En uh, ja, Jet Rebel als toetje En daarna nog de enige rechter Gerard Ekdom. Nou ja, dat is gewoon een goede avond. Uitstekend goed. Ja, ja, je ziet het, je hoort het. Het is echt, het is echt hartstikke druk. Hartstikke gezellig. Um, er kunnen nog wat mensen bij. Maar ik zou wel zeggen, neem je eigen schoenlepel mee. Want de zaal is echt al ram en ram en ram vol. Uh, ik ga in ieder geval nog even verder kijken wat er te doen is in het bruisende nachtleven hier in, uh, in de stad. Uh, er staat vanavond nog een mooi techno-event op het programma. Dus dat is Reven tegen Race. En uh, nou ja, daarvan later meer. Ik ga eerst even een dansje doen bij Jetravel. Oké, oh, oké. Okay, okay. Je hebt het goed bekeken, Want de techno is wel een beetje jouw ding, geloof ik, hè? Thomas? Ik vind het helemaal niet nee, erg om die nee, kant nee, te nee. moeten. Nee. Heel goed, heel goed. Zo dadelijk dus, Thomas Delsing iets met een technofeestje hier in Leeuwarden. Nou, wij gaan hier ook een feestje van maken. Ik vraag het even aan Leeuwarden. Um, waar is dat feestje? Dat dacht ik wel hoor. Heads will roll. Voor 50 euro. Nou, het klinkt wel beguber, heads will roll. Maar het is wel een hele lekkere platen in ieder geval. Uh, het is hier intussen in Leeuwarden een klein beetje gaan spatten. Wel, nee man. <laughs> maar dan denken deze mannen hier voor het glazen huis anders over. Wel, nee, hoor ik ze zeggen. Hallo hey, jongens. Hey, Hallo. Hey man, alles Hallo. Goed. Jazeker, hoe is het met jullie? Perfect. Even kijken, ik zie jullie hebben hetzelfde petje op en dezelfde, nee niet dezelfde jas aan. We hebben net 26 euro, 2600 euro en 99 euro gestort. En, hallo, oh, goeiedag. Uh, we hebben de hele week een actie gehouden bij ons in het cafeetje in Oost-Trent op Tessel. Uh, iedereen mocht plaatjes aanvragen, maar alleen ouderwets op vinyl. En daarbij bijna 2700 euro opgaan. Ongelooflijk, wat een is wel, 2700 euro. Hey, en en vertel even, want, want ja, Friesland, eh, wadde Waddeneilanden zijn natuurlijk ook Friesland. Laten we dat niet vergeten. Ik, Timur, onze verslaggever, was vanmiddag nog op ter Schelling. Maar hoe, eh, hoe, hoe zijn de, de, de, de Tesselaren verbonden met Serious Request? Uh, Tessel is heel erg verbonden met uh, Serious Request. Vorig jaar uh, hebben we ook een grote actie gehad. Uh, toen hebben ze een eigen glazen huis gehad. Met meer dan volgens mij. 64.000 euro. Zo. So. Ja, dus uh, Nijmeren, nee, dat leeft enorm. Fantastisch, zeker. fantastisch. En wanneer weer terug naar het eiland? Morgen, Morgenmiddag. Morgenochtend. We ja, nou een biertje doen. Nou een biertje doen. Ja, we hebben een beetje doen. Hou je rustig hè? hier op het vasteland. Kom goed hè. Oké okay, jongens. Jongens. Doei. Doei. Succes met de uitzending. Succes. Ja hoor, dat gaat lukken. Tenminste, als deze fijne platen blijven worden uh, aangevraagd, dan zeker. Ik kom maar bijna niet meer uit. Ik ga woorden door elkaar halen. Ik heb het natuurlijk over deze. die oude The Manic en Monster. The Automatic. En is dit een monster? Nee, het is zeker geen monster. Nee, het is onze zeer gewaardeerde en goede collega Jim Voorwald. Ja, nu in Hilversum. Bedankt Hallo, voor het compliment, bent, uh, Koen. Ja, tuurlijk, zo ben ik. Zo ben ik. <laughs> Hoe is het daar? Ja, nou ja, hier is het wel relax eigenlijk. Lekker stil. Nou, lukken. ik zal even, even zeggen, kijk, uh, dan check ik hier even natuurlijk het publiek in Leeuwarden. Hallo, Leeuwarden! Ja, en als jij dat dan doet? Eh, uh, Hilversum. Ja, dat is toch anders, hè? Beetje dat ja. ja. effect, zeg maar. <laughs> <laughs> Ik moet er zelfs een galm onder zetten om... Uh, <laughs> om het iets te laten lijken, ja, precies. Ja. Jim, oh, jij uh, hebt goed geluisterd de afgelopen uren. Wat is er allemaal gebeurd bij Serious Request? Nou, heel veel... 3FM Serious Request. Update. 3FM Serious Request haalt dit jaar geld op om kindersterfte veroorzaakt... door diarree terug te dingen. dringen. Zoveel mogelijk kinderen moeten er geholpen worden... en daarom moet er zoveel mogelijk geld opgehaald worden. Afgelopen avond werd de nieuwe tussenstand bekendgemaakt. En wat de tussenstand is... 4.328.242 euro. Elke nacht en ochtend worden de dj's vergezeld door nachtkrachten. Gildine Kemper, Dennis Wening en Anne Drijver bleven deze week al een nacht doorhalen in het glazen huis. Vanavond verblijven Jacqueline Govaerts en Laura Jansen samen. Maar wat is de link tussen de twee dames? Ik koppel jullie helemaal niet zo. Ja, ik weet dat jullie alle twee zangeressen zijn. Maar uh, Jacqueline Govaert en Laura Jansen, wat hebben jullie met elkaar eigenlijk? Helemaal ja, ja, niks. Ja. Ja. Ja, jullie ja. doen dat ja, steeds. Ja. Ja, ja, dat is de feestcommissie die dat bedacht heeft. Nee, dat leek me ook wel. een ja. leuke vraag dan misschien. Wat is het beste liedje van Jacqueline? Oh, oh doe dit heel ja, nee, dit is gelijk. Ik dus zie gelijk Jacqueline denken. ik dan moet, krijg ik die vragen ook. Dus zij is eigenlijk in het voordeel. <lacht> <lacht> nou, denk er anders een nachtje over na, maar als je het zo weet. Die hebben nog even. Nou, ik moet zeggen, je, je nieuwe single, hè? Ah, ja. <lacht> er is inmiddels ook een nieuwe nachtopdracht bekendgemaakt. Voor minimaal 20 euro mag je een muzikale auditie komen doen bij het glazen huis. Vinden Jacqueline en Laura je goed genoeg, dan mag je samen met hun optreden in het glazen huis. Dus blijf je buiten of kom je binnen spelen. Ik zou zeggen, ga naar Leeuwarden en meld je aan. Alle drie de dj's die in het glazen huis verblijven, die hebben wel iets iconisch. Koen heeft bijvoorbeeld zijn gemiste penalty. Of zijn trui, zie ik ook op Twitter heel veel voorbij komen. Ja, ja. Er, wordt er wordt gevraagd of hij hem gaat veilen, Koen. Ja. Nou ja, ja natuurlijk. Nee, ja, ja, god, uh, maar mij niet Ik vind het allemaal prima. Alleen, uh, ik zie wel allerlei uh, biedingen voorbij komen. Maar er is er maar één natuurlijk. Hè? Er is maar één trui. Ja, ik kan hem op de veiling gooien. vind Oh, oké. Okay. Nou, bij deze. 3vm.nl slash veiling. Uh, Hij Giel, kan meer opleveren uh, dan jouw trui, denk ik. Ja, ik denk het wel, ja. <lacht> <lacht> en bam! Oh, dankjewel. Um, uh, Giel heeft uh, bijvoorbeeld zijn bel en Paul die heeft zijn bril en zijn haar. En ja, dan kan je natuurlijk op imitaties wachten. Er staat hier een mini Paul Rabbering. Want dat is toch de bedoeling, neem ik aan, hè? Ja. Ja, ik dacht eerst echt even nog oudwets Michael Jackson. Maar nee, natuurlijk niet. Als iemand zo'n kap heeft, is het tegenwoordig Paul Rabbering. <laughs> Met ook echt een Paul Rabbering bril en een koptelefoon op. Ja, ik, ik, ik. fantastisch. En waarom heb je dat gedaan? Uh, ja, ik had... Uh, al een... Uh, Pieter pieterpruik en die had ik kop En de, deze bril die was van mijn moeder geweest. Ja, nee, leuk. Dus die heeft de kop gedaan. Ja, nou, de dus pieterpruik en dus de bril van je moeder. Sprekend. Uh, ja, ja en dan, dan lijkt je op een rubberen. Heel erg leuk hoor. 3FM. Serious request. Update. Tot zover deze Serious Request update. Wat is er mis met mijn trui trouwens? Nou nee, ja, hoi. Ik zeg ja, niet nee. dat er iets mis mee is. Oh. Ik denk alleen dat mijn trui meer oplevert. Oh, ja, dat sowieso. Ja. Ja, ja, ja. Jim, dankjewel jongen. Yo. En uh, wanneer horen we je weer? Uh, morgen middag weer, half vier. Morgen, ah gezellig. Spreken we je dan. Doe, doei. Yo, hoi. Ondertussen hier in het huis is wel mooi hoor. De nou, nou, nou, drukte wel... van de bedoeling ja, hè? Het is, Nou, het is inderdaad gewoon druk. Het is nog niet eerder zo druk geweest uh, de afgelopen dagen. We kunnen heel straks even klein een klein beetje luisteren. Maar ik hoorde al gewoon Laura en Jacques uh, samen. Dus dat is op zich veelbelovend. En meerstemmig ook. En ik. Ja, dit zijn goede muzikanten. Ja, het zijn hele goede ja, muzikanten. Ja, dit is echt helemaal, uh, helemaal helemaal gaaf wat hier gaat gebeuren. Uh, ik heb begrepen, de eerste, er zijn een paar zangeressen die zich al hebben gemeld voor de nachtopdracht hier bij het Glazen Huis. Kun je zingen of uh, misschien iets anders muzikaals en kun je iets toevoegen aan deze nachtopdracht? Kom naar Leeuwarden toe en meld je hier bij het Glazen Huis. En dan nu. John Goestend vroeg hem aan voor 30 euro. Follow you, follow me, tennis. 2013. Clubs are down a hundred supermodels I call Muhammad and we hit fame we be there if you dare we get insane oh, oh, hey, yeah. En de plaat, Wild Ones van Flowrider en natuurlijk het herkenbare stemgeluid van Sia. En zie je wel, Corny aan de telefoon. Goedenavond, Connie. Hallo. Hallo, ik. hallo, hallo. Het is hier Leeuwarden En waar zit jij? Ik zit in Rotterdam. In Rotterdam? De Rotterdam-Overschie. Oké, okay, leuk. En hoe is de ja. Rotterdam? Nou, prima. Het schijnt uh, winderig te gaan worden. Is, is het bij Dat jullie? Klopt. Oké, okay. okay. Ja, nou, ik moet zeggen dat het nieuws ontgaat ons allemaal een beetje, tenminste ons allemaal, uh, wij drieën dan in het glazen huis en uh, we luisteren natuurlijk wel naar het nieuws, het NOS Journaal, maar ja. voor de rest krijgen we niet zoveel mee, maar hoe, hoe heftig wordt het? Nou, ik weet niet, ik ben vanmiddag op de fiets uh, naar de stad geweest en toen was het al heftig, dus ik uh, zal vannacht nog wel wat aanbakken oh, Oké, okay. nou ja nou ja, goed, dat klinkt allemaal nog redelijk relaxed. Hé hey, ja. Connie, um, jij volgt ook Serious Request. onwijs dank daarvoor. Ja. Nou ja, en, en je volgt niet alleen, je vraagt ook nog eens een plaat aan. Klopt. Uh, welke wil je horen? Ik wil Hush horen van Kula Shaker. Oh, leuk! Leuk! Lekker! En uh, waarom die plaat eigenlijk? Nou, ik uh, ken het nummer Hush al uh, een hele lange tijd, uit de jaren zeventig zelfs nog. En uh, ik vind deze versie van Kula Shaker erg goed. Die Purple heeft hem ook uitgebracht, maar ik vind deze nog iets beter. Die vind je nog steeds top. Hartstikke goed, Conny. Ik ga voor je draaien. met nog één vraag natuurlijk. Hij is wat onbeleefd, maar toch, hoeveel levert hij op? Dankjewel. 25 euro. Oh, dat zit goed. Dankjewel. En Martijn allebei 10 euro. Dat maakt toch al snel 20 euro. DFM. Serious request. Demo van de dag. En daarbij nog even de opmerking dat ook nu, ook nu om 10 voor 11 op zondagavond, zitten daar de vrijwilligers voor het callcenter klaar om jouw telefoontje aan te nemen. Dus bel 0909-1336 als je vanavond nog je plaat op de radio wil horen. 0909-1336. Ja, dan de demo van de dag. Er zijn natuurlijk een hoop artiesten, een hoop bandjes... die het leuk vinden om bij tijdens series Request... hun eigen muziek uh, op de radio te horen. Dat kan. Ga eventjes naar 3fm.nl slash demo. Daar kun je dan je demo droppen en daarmee ook nog geld ophalen. En wie de leukste demo heeft gemaakt en ook het meeste geld heeft opgehaald... hoor je dagelijks in de demo van de dag. Vandaag uh, Sideways Stewie uit de Deurne. Ze hebben de meeste centen opgehaald. En aan de lijn heb ik uh, Nico Wagemans, volgens mij Nico. Klopt helemaal. Hoi. Hey Nico, hallo. Hoi. Hoe is het? Ja, helemaal goed en uh, helemaal uh, hotel de botel, zoals wij daar in Brabant zeggen. Nou ja, ik geloof dat hier in Leeuwarden ook wel snappen wat hotel de botel betekent. Wat iets met dat jullie blij zijn dat je Demo van de Dag bent. Ja, uiteraard. Ja. Even we vertel gaan eens, gek te worden. even iets, iets kort, Hoe, hoe sideways doe je? Vertel eens wat over de band. Ja, we zijn een indie pop -rock band. En uh, we komen dus uit Brabant, de en uh, ja, we proberen gewoon uh, mooie goede liedjes te maken uiteraard, ja. en uh, we wordt de laatste tijd best wel veel op de lokale omroepen gedraaid, dus het lijkt erop uh, dat het merkt. Dat het de wereldhit gaat worden. Ja, <laughs> ja dat zou mooi zijn. Welk liedje gaan we luisteren Nico? Digital Live en dan de kerstversie. De oude oh, speciale kerstversie, en hoeveel mogen we bijschrijven? 1000 euro, 87 zo. en 81 cent. Zo zo zo zo zo, bijna 1100 euro. Ja. Dankjewel Nico en geniet van je plaatje op de radio. Jullie bedankt. Hoi. Doei. van de dag. En dat klinkt lang niet verkeerd. Echt niet. Sideways to hier uit Deurne. En dat levert er ruim duizend euro op. Fantastisch, fantastisch. Oké. Okay. Uh, ik heb nu nog niet zo heel lang voordat we naar het nieuws gaan van 11 uur. Uh, dus ik vraag eventjes aan de slaapgasten, uh, Jean-Jacqueline en uh, Laura, om uh, op te gaan letten. Want we gaan uh, naar, yeah. naar een, een auditie. Dat is namelijk de nachtopdracht als je uh, heel goed kan zingen of zelfs de strijd aandurft met de twee echte... Oh. Je bent die gaat er even lekker doorheen. Ja, die kunnen niet wachten. Die, denk ik, wil ook even auditie doen. Ja, <laughs> uh, ja ik, ik geloof dat er echt heel veel. Er staan er echt heel veel, aan Jacqueline. Ja, dat is best wel indrukwekkend. Ik, ik geloof dat er wel gauw een mannetje of in ieder geval een vrouwtje of tien staat. We gaan uh, heel snel naar de eerste. Hallo. Hallo? Ja. Wie Hallo. Wie ben jij? Of wie zijn jullie? Jullie horen bij elkaar, denk ik. Eva en Helene. En zingen jullie samen? Ja. Het is uh, ook in, als in tweestemmig? Ja. Echt waar? Oh, wow. Nou, we zitten daar helemaal klaar voor. Wat ga je zingen? Mm -hmm. Love the way you lie. Oké, okay, vind ik mooi. Oké. Okay. Ja, mogen we beginnen? Ja, zeker. Oké. Okay. Okay. Just gonna stand there and watch me burn, but that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry, but that's alright because I love the way you lie. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat is helemaal niet verkeerd. We gaan niet meteen nu als een ware Henk Jan Smit zeggen van door of niet door. Okay, we hebben ik, dit gehoord. Ik heb een gedraaid hoor. We, ja, ja. Okay, <laughs> Jacqueline is alvast gedraaid, dat is mooi. Uh, ik Heel snel door naar de volgende, want die kunnen we nog net meepikken. Hallo, wie ben jij? Hoi, ik ben Eline. Je hebt een spiekbriefje meegenomen ja. Eline. Maakt helemaal niet uit, het gaat om je stem. Uh, wa, wat ga je zingen Eline? Ik ga een liedje van Jacqueline doen. Oh, oe, dat is heftig, daar gaat het. Oké, okay, komt ie. For all the times, for all the cries, for all the pain I've caused. I apologize, lay down my pride, give me one more chance before you. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En zo krijgen we zo dadelijk nog veel meer audities. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM Visite, visite, een huis vol visite Om Jok had spontaan een krabpils meegebracht En daarna kwam Joken met de karaoke Zo werd het raper en later.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 ons kitten tijgertje. Met welke voeding wordt tijgertje een grote tijger? Nou, tijgertje heeft in haar eerste jaar voeding nodig... die haar gezond laat opgroeien en haar weerstand ondersteunt. De Royal Canin Kittenvoeding voor tijgertje... biedt de juiste voedingsstoffen... en houdt rekening met haar leeftijd en ras. Kijk nu op royalcanin.nl voor voedingsadvies en voordeel op maat. Iedere kat verdient haar eigen Royal Canin. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen...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 11 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In Istanbul is een demonstratie tegen de regering uitgelopen... op een confrontatie met de politie. Demonstranten gooiden met stenen. De politie reageerde met traangas en waterkanonnen. Het protest was gericht tegen bouwplannen in de stad... maar keerde zich tegen de manier waarop premier Erdogan omgaat... met de grote corruptiezaak... waarbij enkele zonen van ministers in staat van beschuldiging zijn gesteld. Pool-onderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht... hebben in de ijskap van Groenland een uitgebreide laag smeltwater ontdekt. Het water bevriest niet, ondanks de lage temperatuur. De ontdekking werd in 2011 al gedaan. Omdat de winter toen net afliep... concludeerden de onderzoekers dat het water de hele tijd vloeibaar moet zijn gebleven. In dit kerstweekend is bijna 16 miljoen keer gepind, blijkt uit gegevens van banken en creditcardmaatschappijen. Het merendeel was gisteren, toen is er tot middernacht zo'n 12 miljoen keer betaald met de pinpas. Het aantal betalingen ligt iets lager dan vorig jaar. Dat zou te maken hebben met het aantal dagen tot aan kerst. Dat waren er vorig jaar drie en dit jaar vier. Een man uit Rotterdam is zwaar gewond geraakt bij een vuurwerkongeluk. De 22-jarige had volgens de politie thuis een vuurwerkbom in elkaar geknutseld. En dat ontplofte door een steekvlam. Een vriend van het slachtoffer is aangehouden... omdat hij geholpen zou hebben bij het maken van de vuurwerkbom. In Twello in Gelderland zijn twee jongens van 15 en 17... gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk. Een van hen is zwaar gewond.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 Het weer, de buien trekken weg. vannacht daalt de temperatuur tot 3 graden. Morgen vrijwel overal droog en geregeld zon. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. 3FM. Zometeen meer 3FM. Serious request. Hoezo ga je niet naar de fysio met die rug van je? Tja, mijn verzekering vergoed dat niet. Oeh, dat is pijnlijk. 60% van onze verzekerden wil graag onbeperkte fysiotherapie.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 Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Last van een uh, like duim? Op czdirect.nl heb je al visio van een 5,05 euro 5 per maand. Hoi, ik ben Jacco Gartner. Dit is Jovanka. Hé, hey, ik ben Michaël Prins, steun 3FM en vraag nu je Serious Request aan. 3FM. Nu, Koen Zwijnenberg. Ja! Serious Request. 3 FM Leeuwarden. Mag, ik, mag ik allemaal even zo de handen omhoog? Handen omhoog. En kijken of jullie straks kunnen springen. Here we go. Lekker, de Party Animals en Aquarius. En kijk op de klok, ik zie, het is acht over elf. Goedenavond. Het glazen huis. Jawel. Een plek onder de zon. Nou ja, hè. En altijd iemand in de buurt die een plaat aan vragen komt. En wil je zelf nou ook iets horen? Vraag dan een plaat aan voor het rode kruis. En zo is het maar net vraag je plaat aan dus via 09091336 09091336 ze zitten voor je klaar dat hoor je dan toch altijd ze zitten voor je klaar bestel nu nou ja je hoeft niks te bestellen maar een plaatje aanvragen mag of gewoon doneren ja als je, als je dan denkt van ja het maakt me niet uit draai maar wat je mag altijd gewoon alleen maar geld doneren even de gastenlijst noemen wat betreft de party animals want aangevraagd door Peggy Femke Sander, Raphaël, Esme en Niels dank je dank je dank je Lisbeth! Ja? Hallo, goedenavond! Hallo, goedenavond! Even kijken, waar bel je vandaan, Lisbeth? Uit Rijzen. Rijzen, oké, okay, dat is in het oosten, hè? Dat is in het oosten, ja. ja. Vraag jaar hebben we jullie bezocht in Enschede. Sorry, wat zeg je? Vorig jaar hebben we het gelaten huis bezocht in Enschede, ah, mijn dochters precies. en ik. Ja, ja, ja, begrijp ik. Ja, want dat ligt natuurlijk vlakbij Enschede. Ja, echt wel? Ja, ja leuk. Dat was mooi, hè, vorig jaar? Het was super, maar dit jaar is juist ook hartstikke gaaf. Ja, het is echt, het, ja, het is, ja, ik vind het zo, ik, ik krijg ook een beetje kippenvel van. Ook afgelopen nacht weer, allemaal momenten dat ik denk, het is zo gaaf. Maar ja, we zijn er nog niet, we zitten nog midden in de race. Overmorgen, dan is het de 24ste, dat is de slotdag. En voorlopig moet er nog een heleboel geld worden ja, binnengeharkt, om het maar zo te zeggen. En daar eh, draag jij je steentje wederom aan bij, Elisabeth. Ja, dat klopt. Want jij vraagt Eric Clapton aan. Ja, superplaat. En volgens mij draaien jullie hem ook wel eens bij de Koen en sanders Show. Ah, zeker. Dus ja. ik denk jullie vinden dat ook wel mooi, hoop ik. Nou ja, natuurlijk, natuurlijk. Hey, en weet je wat het is? Als ik het niet mooi zou vinden, zou ik het ook draaien. Want hallo, <laughs> alles voor geld natuurlijk, Lisbeth. Oké. Okay. Uh, hoeveel mag zes. ik noteren? Ja, is belangrijk. Voor hoeveel, Lisbeth? Oh, sorry, 20 euro. 20 euro. Fijne avond. Jij ook. I'm oh. I don't know what my future holds or who I'll choose to love me But I can tell you where I'm from and who loved me to life And so it is a part of my courageous plan to leave Broken heart tucked away under my sleeve Alleen zij dat ze mooi kan zingen. Maria Mena in Home for Christmas. Ah, krijg ik dan ook wel weer zin in hoor, om naar huis te gaan voor kerst. Potverdorie, wat een mooi liedje. Uh, we gaan uh, eens even schakelen met uh, een man die ik uh, nou, een klein uurtje geleden ook uh, aan de telefoon had. Het is Thomas Delsing toen bij uh, Ekdomse Eetcafé. Hij kondigde al aan vanavond nog naar Sirius Techno te gaan. Maar eerst als het goed is uh, Thomas, check jij nu hier in de buurt een uh, comedyavond. Klopt dat? Nou, het is in ieder geval zeker geen techno-avond. Nee. Ik uh, maak op dit moment mijn rentree op de bühne. Uh, dat is, uh, nou, denk ik de laatste keer was de groep 8 musical. Dus toch al zeker drie jaar geleden. Um, en nu sta ik inderdaad in het plaatselijke theater uh, De Bres heet het. En uh, daar is vandaag inderdaad een uh, comedy, of he, de hele week eigenlijk al, een comedyavond uh, gehouden voor 3FM Series Request. Uh, Tim, jij hebt dit uh, georganiseerd. Vertel eventjes, uh, wat hebben jullie precies de hele week gedaan? Nou, we hebben de hele week wel comedy en muziek in De Bres voor Series Request. Lokale bekende en onbekende mensen die komen hier optreden voor het goede doel. Dat is hartstikke, hartstikke geweldig. Oké, okay, en wat zijn dan een paar van de uh, uh, lokale helden die hier op deze roemruchte planken hebben gestaan. Nou Douwe-Gerlof Heringa heeft hier opgetreden, hij was finalist in het Leeuwarden Cabaret Festival. We hebben muzikant Blipsop, die uh, brengt volgend jaar zijn cd uit. En Arjen Dekker, die hier nu ja. naast, uh, naast ons staat. Ja precies, uh, muzikant Arjen Dekker is uh, nog net bezig met het laatste restje van zijn uh, kapslons. smaakt het? Het smaakt heel goed, het is een beetje koud, dus de kaas laat ik liggen denk ik, maar hij uh, is lekker. En uh, uh, nou ja, het, het, ziet er, het ziet er niet al te florisant meer uit, was de rest van de avond uh, wat jou betreft wel beter? Ja, het was echt super gaaf. Super gaaf. Dat zeg maar, we hebben vanavond opgetreden op het plein, Een kwartier en dat was tot nu toe het grootste podium wat ik heb gedaan. Dus ik vond het heel spannend. Maar het was wel, uh, het was gaaf. Okay. Uh, dan blijft natuurlijk altijd, uh, Koen, de hamvraag van ja, uh, wat is nou de manier waarop lekker, hier ja. bij wordt gedragen aan 3FM. Serious request. Ja, sorry, dit, ik sta naast een kapsalon. Dus het, uh, het, het, het, het, het, het kan zijn dat het daar vandaan komt. Ja, dan gelukkig dank je. Uh, Tim, wat is, uh, wat, is, ja, wat is het verdienmodel en wat denken jullie uiteindelijk uh, gaandeweg de week op te halen? Nou, we hebben de hele week, we lopen flyeren, posteren, goed reclame maken. Zoveel mogelijk via Facebook natuurlijk mensen op de hoogte stellen. En ons doel was in principe ongeveer 500 euro op te halen. En we zitten nu al op 400 en we hebben morgen nog te gaan. Wel, we morgen eigenlijk al vol te hebben, dus uh, met een beetje geluk gaan we er ruim overheen. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> er wordt inderdaad op dit moment gezogen, maar het niveau lag blijkbaar verder wel een stuk hoger, want 500 euro denken ze ermee op te halen. Ja, mooi, mooi, mooi. Uh, Thomas, wij spreken elkaar straks, want je gaat nog technoën toch, neem ik aan? Ik ga, ik, ga, ik ga nu echt reven tegen race, inderdaad. Ja, ja. ja zo is het. <laughs> mooi, Thomas Delsing. Uh, de man, die houdt er wel van. Ja. Ik heb het dan niet zozeer over, uh, nou ja, wat je misschien denkt, maar over uh, Raven natuurlijk hè. Vamos maakt hij ook op 3FM. En wij gaan in ieder geval even dansen nu met Kelvin Harris. En thinking about you. If I told you that this about you? Dankjewel. Danielle van der Vleen uit Hengelo. En Susanne Wolters, DJ's van 3FM. Ik denk aan jullie, schrijft ze erbij. Dat is heel lief voor jou, Susanne. Jij bent de held, want jij steunt het Rode Kruis met jouw uh, 10 euro. Uh, eens even een klein je. Uh, het is half twaalf bijna. En uh, we hebben twee hele leuke slaapgasten. Laura Janssen, Jacqueline Govaart. Hier met z'n tweeën in het glazen huis. We hebben een nachtopdracht. Uh, de opdracht is eigenlijk heel simpel. Als jij... Uh, nou ja, denkt mee te komen met Laura en Jacqueline. Dan mag je een poging wagen. En dan mag je een auditie doen hier bij de brievenbus van het Glazen Huis. Ik weet dat er al aardig wat mensen in de rij staan. Dus we gaan straks bij auditie doen. Maar... Jacqueline, er uh, ja. gaat ook door jullie opgetreden worden. Ja, tuurlijk. Want jee, de hele band is mee ook. En het is helemaal ja, er zijn met allemaal achtergoed... mensen mee. We hebben zoiets van we zien wel wat er allemaal gebeurt. Wat leuk. Ja, ja maar echt waanzinnig. En uh, jullie hebben net even een beetje gesoundcheckt en zo. Ja. Sowieso uh, is het natuurlijk heel leuk dat, jij gewoon dat, dat we weer wat van jou horen. Ja. Want nou, het is, dat is heel lang stil geweest. En toen dacht ja. ik op een gegeven moment halverwege 2013. Nou, het zal nu toch wel... Uh, is ze dood? Uh, ja. Nou, oké. Okay, <laughs> dat dan niet. Maar, nee. uh, maar, maar gelukkig, uh, ja. uh, gelukkig is, is het daar. En in januari, geloof ik, komt dan echt officieel de single uit. Hè? Ja. Ja, dan gaat het allemaal een beetje beginnen, ja, echt. En hoe, hoe is dat dan voor je? Ja, te gek. Ik loop nu al een beetje, zo, ik loop een beetje warm nu. Want ik, ik heb die liedjes allemaal echt alleen geschreven uh, in, in een kamer in mijn huis achter de piano. Ja. En nu hebben we afgelopen week een klein kerkentoertje gedaan. dus echt in, uh, in Amsterdam, Eindhoven, Utrecht. En dan echt alleen met de piano. En het, ja, het is echt heel tof om weer te spelen. En dan zit iedereen heel stil. Dus het is heel, heel erg wennen voor mij. Ik ja. kom echt met zo veel te veel energie het podium af. Maar het is heel tof. Ja. Nou, waanzinnig. Uh, de, de single die in januari uh, uitkomt, die uh, ga jij nu spelen. Ja, hè? Hear How My Heart Beats. Zeg het ja, goed? je zegt helemaal goed. Wendem ja, maar denk... verstaan. Ja, nee, ja, precies. <laughs> ik hoop dat we veel gaan draaien op het ja, Riefheb. Ga zitten achter uh, je eigen meegenomen piano. Ja, want kennelijk was onze piano niet goed genoeg. Uh, <laughs> nee. Uh, Leeuwarden, klaar voor Jacqueline Govaart, of niet dan? Oh, Oké. Okay. Froze my bones, swollen day and night. I wandered through the shadows when the sun squeezed through my window. Whoa. Ja, maar ik vind het ook zo mooi dat het gewoon helemaal zo te gek... Laura die staat erbij ook. Wat vind je ervan, Laura? zo'n fan van Zakt Stem. Dat is echt, ja. En zij denk ik ook voor jou dan. heerlijk. Gaan jullie ook nog iets samen doen vanavond? Ja, ja, ja. Ja, en audities nog... Het gaat super goed trouwens met de audities. Ja, is dat zo? Ja, ik heb Volgens mij zit er iets in het water hier in Leeuwarden. Toch, jongens? Want jullie kunnen allemaal super goed zingen. Dat gaat Nou, weet je wat ze hier heel goed kunnen is... Te ja. Maar zo dadelijk gaan we naar kwaliteitsmuziek luisteren oh, hoor. <lacht> is dit. Pendulum watercolor voor uh, 15 euro genoteerd. Dankjewel Tom Goossens uit Uden. Een paar minuten energie voor jullie. Succes mannen schrijft hij erbij. Lief lief lief lief lief. Goed uh, ik zei het al drukte van belang hier in het huis. Echt een ontzettende gezellige drukte. Laat dat duidelijk zijn. Uh, we gaan weer luisteren naar, uh, naar audities, want dat is natuurlijk de nachtopdracht. De bedoeling is dat we uiteindelijk uh, lekker veel muziek gaan maken uh, vannacht. We hebben net al Jacqueline gehoord met uh, de, de single die dan uh, officieel in januari gaat uitkomen. Wat een mooi liedje is dat sowieso, te gek. En hier bij de brievenbus van Het Glazen Huis. Hallo, wie ben jij? Romy. Romy. Hi. En je kan zingen? Uh, nou dat hoop ik, ja. Ja. Even heel kort, uh, hoe lang zing je al? Uh, ik zing al heel lang en ik zit nu ook op een uh, muziekopleiding. Dus dat ja. gaat nog wel even door. Oké, okay. en wil je ook echt zangeres worden? Wil je ja. Echt... Dat is echt je, uh, oké. Okay. Ja. Welk genre moeten we denken? Uh, met je songwriter. Oké. Okay. Met je Laura Jacqueline. Ja. <laughs> ah, ja. Nou ja, er staan twee topzangeressen van Nederland uh, op uh, twee meter afstand van je. Ja. En er staan uh, heel veel hele gezellige mensen achter je. Ja. Uh, het is nogal wat, maar ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. Want daar ga je. I know how you feel right now Losing dreams you've come to care about I know what you need right now You need to come on home so I can hold you tight I'll get you through the night Okay! Lekker snipsen erin. ja. ja. ja. Um, alleen, uh, en dat is... Uh, kijk, je moet er maar één even hebben. Ik zeg even tegen Laura dat de andere micro doet het niet. Hier. One, two, one, two. Anders horen, anders horen Laura niet. Dankjewel. Dat was mooi, hè? Heel mooi. Okay, maar jullie, ja. jullie dames moeten goed opletten en onthouden wie je opschrijft. Ja. Ja. Wat... heb oh, weer een zwarte jas met een Ja, die... Ik hou steeds aan <laughs> die jassen. Ja, daarachter staat ook nog een zwarte jas met een bontkaak. Ja, dat is een hele En hey. heb, je al, heb je al betaald? Ik heb. Yes. Dat is echt super belangrijk, namelijk. Ja. ja, dat is belangrijk. Kom erop met je geld. 40. 40! Ja, ja. Top, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Top, we gaan meteen door naar de volgende. Mooi, dankjewel. Heel goed. Oh, een man. Ja. Het is een man. Hallo meneer. Hallo. Hallo, wie bent u? Ik ben uh, Patrick Smit. En je bent zanger, denk ik? Ik zing, ja. Of je zingt, ja. En uh, hoe, hoe vaak doe je dat? Ik heb gisteren trouwens door opgetreden voor Series Request. een okay. kroegje. Oké, okay, in je eentje of met een band? In mijn eentje. In je eentje. Wat ga je zingen? Uh, when I Fall In Love With Nat King Cole. Oké, okay. oké. Okay. Daar ga je. When I Fall In Love It Will Be Forever Or I'll Never Fall In Love in a restless world like this is. Love is ended before it's begun. And too many ah, je, hebt de, je hebt sowieso de uitstraling mee. Dat, dat zo, is helemaal zo. Dank Dankjewel. wel. hoor. <laughs> ja, ja nou, nou. Dank En we gaan er nog eentje doen. Je mag plaatsmaken tot. Oh, ik dacht, we gaan er nog eentje doen. <laughs> Nee, ja. helaas, niet. helaas niet, helaas niet. Voor 100 euro. We gaan naar, uh, Nou ja, oh, sorry. Voor, voor 100. nou ja. Nou, Dankjewel. Dus hey, we we hoeren ons uit, zo is het <laughs> ja. lekker uh, Volgende patiënt. Dankjewel. Hallo. Hallo. Hallo. Hoi. En, u, en u bent? Ik ben Hilde. Hallo Hilde. Hallo. Welkom bij het glazen huis. Hallo. Uh, hoe, hoe, hoe, wat, je hoorde ons iets roepen over, nou uh, zingen, auditie doen, leuk? Uh, ja hoor, hartstikke leuk. En daarom stond je daar direct? Wat zeg je? Nou, maar, want je komt zingen, toch? Oh ja, ja, absoluut. Nee, dat opnemen, voor de duidelijkheid. Ja. ja. Eh, wat ga je zingen voor ons, Vildo? Ik ga Smoke zingen van Lisa Lois. Oké, okay. oh. daar ga je. En could he tell? Stuck like a horse on a carousel. Just like a coin in a wishing well. May as well be... Smokey Smok. Ja, hoor. Ja, mooi Smokey Smokey Smokey Smokey en, uh, oh ja, natuurlijk, een bijdrage door de briefbus is, ja, ja, ja, ja heel goed. Uh, er staan er volgens mij nog veel meer te wachten, maar uh, ja, we, we kunnen, ja, we moeten uh, het allemaal een, een beetje spreiden. Is dit allemaal uh, zangers en zangeressen? Ja, echt waar? Het is een leuke jongensgroep, staat daar. Oh, en een gitaar, is ook mee. Oh ja, moeten er meer jongens komen? Jongens, die allemaal leuke jongens, ja. Ja, ja, Die met die baard, bedoel je? Ja, die houdt van. Ja, van baarden? Oké, mannen met baarden mogen zich melden bij het glazen voor in de Graalvaard, natuurlijk. Ja, zo is het. Uh, en de platen mogen ook worden aangevraagd hè. Ook als je ergens anders in Nederland op dit moment Sirius request volgt. 09091336 of 3fm.nl. Jobbe en Dion hebben één ding gemeen. Ze voegen beide Chuck Berry aan. Deep down in Louisiana close to New Orleans. Way back up in the woods among the Van de cult. Aangevraagd door. Oh, veel mensen zie ik. Uh, Judith van der Kamp, Bart Dijkman, Debbie Francis, Annie Vrij, Monique Zoonbelt, Amanda Boes en Sipke van der Veen. Dank jullie wel. En dan nu. Ze kijkt me heel lief aan. <laughs> en ze gaat nu optreden met Jacqueline dan in jouw koor. Uh, zo te zien. Ja, het wordt echt een duet. Uh, uh, uh, uh, jullie gaan echt een, du een duet doen. Hij is nu Tom van. Keen. Oh, tuurlijk, natuurlijk Ja, same heart. Tom Chaplin van Kien. Uh, en Laura Jansen natuurlijk. En die Laura is in het huis, Tom niet. Uh, maar Tom is in dit geval dan uh, Jacqueline. Ik heb het altijd een beetje meisjesachtig. Uh, ja, ja, dat vond ik ook, ja. Ik durf het niet te zeggen, want jij kent hem natuurlijk. Ja, dat is niet zo lief. Nee. nee. De sfeer zit er goed in hier. Uh, we gaan luisteren naar Same Heart, uh, Laura Jansen, Jacqueline Galvaart live. Wat een heerlijke nacht belooft dit te worden. Uh, want er wordt nog veel en veel meer muziek gemaakt. We hebben de mensen die uh, audities doen uh, in de rij staan. Die gaan we straks mee verder. En Leeuwarden zijn we nog een beetje wakker? Yeah. Nou, Nou, nou, nou. Zijn we nog een beetje wakker? Wouter? Ja, hi Koen. Hallo. Ah, dat speertje is hier helemaal top, moet ik zeggen, hoor. Ja, dat klinkt gezellig, ja. ja. Uh, waar zit jij op dit moment? Ik zit op dit moment thuis in, uh, in Den Haag. In Den Haag. En ook jij hebt een bijdrage geleverd aan 3FM Series Request, want jij wil een plaat horen. En yes. die hoor ik al. Is dat even toevallig? Nou, dat is aan 24. Uh, Len, Steal My Sunshine is voor jou, Wouter. Voor uh, hoeveel euro's? Uh, 24. Euro. 24 euro. Dankjewel man. Hey, nee, hartstikke bedankt. I was lying on the grass of Sunday morning of last week. Indulging in myself defeat. My mind was tried on least, but it's all twisted around the meat. With done. I uh -huh.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 I'm a stealth bomber. I cause drama. The enforcer. Music flows like a flying saucer Or oh, a 747 jet. Never forget, I'm that nigga that keeps the whole spanky wet. The mic gets smoked once you hit a big kick with grooves so funky they come with a speed stick. So check the flavor that I'm bringing. The motherfucking Dre. I keep they motherfucking. Hit. Six, seven, eight for death row, mad niggas 'bout to feel the full effect. of intellect, collect so I could collect respect. Plus a check, now I'm fin to get into my Mintu and take care of the business I need to attend to. 'Cause my rich dude and this rap shit's my meal ticket. So you goddamn right I'ma kick it or get evicted. I bring channel like Stephen King A Black Casanova, running niggas over like Chris Steen. When I rock the spot with the flavor I got, I get plenty of ass. So call me an astronaut as I blast past another nigga. I thought he was strong, but I smoke him like grass Just like teaching show When I float, niggas know it's time to take a hike Cause I grab the mic and flip my tongue like a dyke I got rhymes to keep you enchanted Reduce a smoke screen with the funky green To keep your eyes slanted So check the flavor that I'm bringing The motherfucking D.R.E. I'll keep their motherfucking hands ringing Get away. Without a care, running shit as if I was a mayor But I ain't no politician, no competition Sending all opposition to see a mortician I'm up front, never in the backdrop Step on stage, and get faded just like a flat top Your rhyme sounds like your bought and Stop and Go Trey came to wax you, so just call me Mop and Glow Minutes fly too, to, but just can't rock with. I'm 225, a pure chocolate Your chances to jack me a Slim G Cause I rock from summer to center comes down the chimney Ho, ho, ho, and so, as I continue to flow Cause yo, I'm just a fly Nick Rowe So, check the flavor that I'm bringing The motherfucking D.R.E. I keep, motherfucking yeah. uh, I keep they motherfucking heads ringing Yeah, uh, I keep they motherfucking heads ringing Yeah, uh, I keep the heads ringing Get it, get it, get it I keep the heads ringing <laughs> Yeah, Get roll back up in that ass. ass for the 199 to the nickel. Down. So, all you motherfuckers out there trying down. to get with this. Oh. Don't even try it. see you us for binoculars. We get on They're digging. Down. <laughs> we gotta get on Yeah. I know you're bobbing your head. Oh. Cause oh. I can see you oh. I know you're bobbing your head. Cause I can see you You can't see me. Oh. <laughs> Let me know you in the house, yeah, <laughs> yeah. That's right. we out, Dr. Dre, uh -huh. Uh -huh. Ja. En Laura die gaat ook wel goed heb ik gemerkt op uh, een beetje van dit soort, eh, uh, gangster rap. Ja, jij ja, ben, ben echt van, uh, ja, soms, uh, uh, uh, soms, uh. soms, als ja. je stemming ernaar is. Ja.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 Kom op 14 of 28 december naar onze Zorgadviesdagen. Kijk op univ.nl. 3FM. Middernacht, het is maandag 23 december. Renate Evers met het NOS Journaal.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 In Utrecht heeft een jongen van 17 afgelopen middag diverse mensen en politieagenten geslagen. De politie kwam af op een melding dat een vrouw werd geslagen. De jongen sloeg ook twee mensen die zich ermee bemoeiden. Toen de agenten aankwamen viel hij ook hen aan. Een agent viel en liep een hoofdwond op en een andere agent brak een tand. De vrouw die als eerste werd geslagen was naar de jongen toegegaan omdat die haar zoon zou hebben gepest. De 17-jarige is opgepakt.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 Het weer, de buien trekken weg en het klaart op... en de temperatuur daalt tot zo'n 3 graden. Overdag vrijwel overal droog en geregeld zon. S'middags wordt het 7 graden. In de avond en nacht gaat het hard waaien en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Hi, I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay. Anouk hier. Help 3FM. Hello, James Morrison here. Please help 3FM by sending in your serious request. 3FM. Koenens ja, Weidenberg. Daar zijn we weer. Serious Request 3 FM Leeuwarden! Ik zeg Leeuwarden! Hoe hebben we het hier op deze zondagnacht? Leuk hè? Ja. Heel Zijn jullie bang voor een tsunami? Nee. Oh, ik krijg allemaal duimen naar me toe. Van, ja, ja, ja. Hij wordt heel veel aangevraagd. Een van één van de meest aangevraagde platen van het moment bij 3FM Series Request. En daar gaat hij dan. Het officiële begin van maandag 23 december 2013. Laat je horen! En zijn <tunnel> Tsunami. <tunnel> <tunnel> <tunnel> en Laura en Jacques ook uh, lekker meespringen. Helemaal top. Ik zei het al, het begin van, van de maandag is dit. Ja, zo is het. En dat is de ene na laatste dag van 3FM Series Request. Ik zeg dat met een beetje gemengde gevoelens, want ja... Aan de ene kant is het fijn. Het einde... Ja, het begint toch echt al een klein beetje in zicht te komen. Aan de andere kant, ja, we moeten nog heel veel geld ophalen. Dus ja, hoe meer, het we, uh, hoe meer tijd we daarvoor hebben, hoe beter dat dan weer zou zijn natuurlijk. Uh, goedemorgen, goeiemorgen, Angelique. Hi. Hi. Hallo, hallo. Hi. Hoe, uh, hoe was jou, uh, jouw zondag eigenlijk? Wat heb je gedaan? Ja, relaxed. Amsterdam. En uh, uit eten met mijn moeder. Dus uh, Oh, ja. lekker, lekker. Lekker. Je komt ook uit Amsterdam? Nee, Brabant. Ja. Ah, oh, Brabant. Yeah, yeah, yeah, yeah. Die jacks, yeah. Hey. hey. Hé, yeah, yeah, yeah. hey, en uh, jij hebt een plaatje aangevraagd, Ja. Yeah. Ja. Welke wil je horen, Angelique? Yeah, butterfly van Crazy Town. Oh Leuk, leuk, leuk, leuk. Ah oh, ja. Adi. Oh. Is goed, hè? Voilà. Ja, die is top. Fijne avond, hè. dankjewel. Ja, dankjewel, Succes daar. lady. Come, come, my lady. My come, my lady. Come, come, my lady.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 Come, my lady, come, come, my lady, you're my butterfly, sugar, sugar baby. Come, my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come, my lady, come, come, my lady, you're my butterfly, sugar, sugar baby. Come, my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. I don't deserve you, in essence, some kind of hidden essence, to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you, I was lost and confused use, Twisted and used use up, I knew a better life existed But thought that I missed my it, my lifestyle wild I was living like a wild child Wrapped on a short lease, parole to police vibes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 The kiss and the thank you, miss. Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. So come and dance with me. Uh huh, uh huh. Come, my lady, come, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby Come, my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs like shake. You make me go crazy. Come, my lady, come, come, my lady. You're my butterfly.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 zei Esther. 10 euro erbij op de stapel voor het Rode Kruis. En daarmee proberen wij het aantal van 800.000 kinderen... dat jaarlijks komt te overlijden aan, uh, aan diarree een heel end terug te dringen. En dat kan, dat lukt voor een heel groot gedeelte. Hè? Uh, ja, kunnen we dat uh, terug gaan brengen. Ik, ben, ik zet even een lekkere techno beat op, want hij had het al aangekondigd. Hij uh, gaat naar Sirius Techno en hij is Thomas Delsing. En Serious Techno dat dus vindt allemaal plaats hier in uh, Leeuwarden. Een Benefietavond levert natuurlijk allemaal geld op. Ik moet zeggen, ik... ik... Het klinkt nog niet, Thomas, alsof je echt op dit moment uh, volop aan het uh, techno bent. Oh, jawel, ik hoor het. Ja, ja. Nou nee, ja, ik ben even aan het meegenieten van wat jij dat uh, ja, ja, ja. hebt opgezet. Ah joh, maar het is, het is echt waanzinnig. Ik sta eigenlijk ook gewoon in een glazen huis. Het is hier een uh, plexiglazen zeecontainer. Met uh, echt een bizar concept. In de hoeken zitten vier enorm grote blowers. Uh, en daar blaast heel erg hard heel veel lucht en rook doorheen. Maar op de grond liggen allemaal stukjes, uh, ja, wat zijn het eigenlijk? Gekleurd papier, confetti. En als die blowers dus aangaan en mensen gaan een beetje dansen, die schoppen die confetti de lucht in. Dan is het echt één grote, ja, bijna psychedelische trip. Overal gaat die confetti gaat heen en weer. De muziek staat erbij, echt de beats die pompen vol hier door die container. Het is echt een waanzinnig tof idee. En hé, hey, laten we wel eventjes eerlijk zijn. Het is allemaal voor het uh, glazen huis, voor Serious Request 2013 een bloedserieuze zaak natuurlijk. Um, de man die dit allemaal bedacht heeft, staat naast mij. Uh, eens. Hi. What were you thinking? Hoe ben je in vredesnaam op zo'n idee als dit gekomen? Ja, we staan al een tijdje te denken bij grote confettifeesten en dan komt er één keer een kanon en dan is het weg. Hoe kun je ervoor zorgen dat je de hele dag door kan feesten? Toen hebben we bedacht, laten we die vier windkanonnen in de container zetten en kijken wat er gebeurt. Nou, we samen met Paradigm uh, jongens uit Groningen hebben we dat getest dit jaar. En dat bleek groot succes en daar hebben we de handen in geslagen. Nou, wat is eruit gekomen? Een groot feest hier op het Hariplein tegenover de Harmonie. Waar we nu vijf dagen lang met techno-dj's eigenlijk... Een groot feest bouwen. Nou, je ziet het om je heen. Mensen komen hier gezellig. Ik kan een biertje drinken. En er wordt gewoon echt gewoon feest gebouwd. Nou, al het geld dat we binnenhalen, gaat rechtstreeks als eerste request. 100% van de bar. Op dit moment zitten we ongeveer op 9000 euro. En uh, ja, dan willen we nog flink doorbouwen de komende dagen. Dus feest. Feest, dat is het zeker. Mijn halve platenkast staat hier zo'n beetje te draaien. Uh, de Sluwe Vos, Lauhaus, uh, Kabale und Liebe staan op de line-up. Het is echt ook nog eens gewoon echt hele, hele, hele toffe muziek. Uh, dus ik ga gewoon echt keihard doorreven, maar dan natuurlijk wel met een serieuze inslag. Uh, en dat alles om die uh, duizenden euro's weer in te zamelen in de strijd tegen kindersterfte door diarree. Juist, juist, juist. Let the Spirit goed bezig. Thomas Delsing dus. En uh, die houdt wel van een uh, klein stukje techno, zeker wel. En dat klinkt ook allemaal goed daar. En uh, het is mooi om, uh, ja, om toch te kunnen concluderen dat er diverse benefietavonden worden georganiseerd. Iedere avond eentje en het komt in op zes avonden. Het is uh, dan ook 16 over 12. En er is iemand die iets wil zeggen. If you girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got rap patrol on the cat patrol Fools that want to make sure my cask is closed, rap critics say saves money cash holes. I'm from the hood stupid what type of facts are those if you grew up with hoes in your zap a toes, you celebrate the minute you was having dope, I'm like fuck critics you can kiss my whole asshole, if you don't like my lyrics you can press fast forward got beef with radio, if I don't play they show, they don't play my hits well I don't give a shit, so rap max trying to use my black ass so advertise could give them more cash but Ass, fuckers. I don't know what you take me as Or so understand the intelligence that Jay-Z has I'm from rags, the richest niggas, I ain't dumb I got 99 problems, but a bitch ain't one Hit me! 99 pounds, but a bitch ain't one. Hope you havin' girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 pounds, but a bitch ain't one. Hit me. Years 94, and my trunk is raw. And my rearview mirror is the motherfucking law. Got two choices, y'all. Pull over the car or mm -hmm. bounce on the devil. Put the pedal to the floor. Mm -hmm. I ain't tryna see no highway chase with Jake. Plus I got a few dollars I can fight the case. So I pull over to the side of the road. I heard, son, do you know I'm stopping you for? Cause I'm young and I'm black and my hat. Real low Do I look like a mind reader, sir? I don't, I don't know. know Am I under arrest Or should I guess some more? Well, you was doing 55 in the 54 uh -huh. Lost in the registration, so it's the body of the car You carrying a weapon on you I know a lot of you are I ain't stepping out of shit All my papers legit Well, do you mind If I look around the car a little bit? Well, my glove compartment is locked So is the trunk in the back And I know my rights So you gon' need a warrant for that <laughs> hey, Aren't you sharp attack? Law or something, somebody important something. I ain't passed the ball, but I know a little bit enough that you wanna legally search my shit. Well, we'll see how smart you are when the K9 comes. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I'll come back for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I forgot for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. once upon a time, not too long ago. A nigga like myself had a strong arm, a hoe. And this is not a hoe in the sense of having a pussy. But a pussy having no goddamn sense. Trying to push me. I try to ignore him, talk to the Lord, pray for him. But some fools just love to perform. You know the type, loud as a motorbike. But wouldn't bust a grape in a fruit fight. And only thing that's gonna happen is I'ma get. Clapping and he and his boys gon' be yappin' to the captain And there I go trapped in the Kit Kat again Back through the system with the rip rap again Beans on the floor scratching again Paparazzi's with their cameras snappin' them DA try to give a nigga shaft again Half a meal for bail cause I'm African All because the fool was harassing him Tryna play the boy like he's saccharine But ain't none sweeper, I hold my gun I got 99 pounds, being the bitch ain't one Hit me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 Mee zou zeggen, dit is een hele grote meneer. Een ja, <laughs> hele grote meneer. Dit is een hele grote vrouw. Ja. Oh, nou ja. Sommige, oh. hè? We hadden toevallig, ik uh, geloof afgelopen nacht, of vanmorgen heel vroeg, ik weet het niet meer, hadden we het ook over. Dat is toch gewoon het koningskoppel van de wereld ja, zo'n beetje. Dat weet beetje wel, hè? Jay-Z ja. en Beyoncé, ik bedoel, ja. grote kun je toch bijna niet hebben? Nee. Ongelofelijk. Ja, te denken. Nee. nee, echt niet. Nou ja, okay. Willem en Keren, Maxima die willen dat wel. Ja. Willem en Maxima, ja. Nee, <laughs> ja, oh ja, oh ja komen die komen dan toch niet in de buurt. Ja, nou ja, misschien Barack ja, Obama. Op een andere manier. Ja. Oké, okay, we gaan weer uh, verder met uh, de nachtopdrachten, yes. dames. Voor de duidelijkheid, mocht je net je televisie of radio aan hebben, Jacqueline de Laura Jansen hier vannacht te gast in het Glazen Huis. Oh, een man, een uh, en, man. En, en uh, nou, ik, ik heb moet zeggen, er al best veel gezien. de dames zijn uh, zeer onder de indruk van mannen met baarden. Nee, ja. <laughs> so, ja. sowieso ja. al. Ja. Maar het was een hele band, dus die waren in één keer allemaal weg. Ach, ja. Ja. Dus die verschijnen straks ook in één keer allemaal hier ja. in de plaats Nee. En we zijn uh, audities aan het doen. En we hebben al inderdaad een, een, een mooie serie audities gehad. Maar uh, het kan natuurlijk zomaar zijn dat er straks iemand tussen zit... die hier in het glazen huis met jullie mag gaan optreden. Hallo! Hallo! Hoi. Hoi. Hoi! De dames zijn heel blij dat er een man staat hier. Ja, de zonder baard, dat wel. Is oké, okay, is oké. Okay. Maar je, je okay. hebt wel een hele grote das die het dan weer compenseert. Ja. Dus dat scheelt. Hé, <laughs> hey, wie ben je? Pieter van der Zweep. Hi, Pieter. Uh, wat ga je zingen? Uh, I Won't Give Up van Jason Mraz. Oh. oh. Oké. Okay. Wij gaan naar je luisteren, Pieter. Zet hem op. Oké. Okay when you're needing your space To do some navigating I'll be here patiently waiting To see what you find Cause even the stars they burn And some even fall to the earth And we got a lot to learn. God knows we're worth it. Okay. Oh, I won't give up. Heel goed. Heel oh, yeah. oh, goed. Ja, ja, ja. Mooi. Worden we hier blij van? Ja, hier worden we blij van. Ja, okay. ik, ik wil steeds blijven. blij. Ja. Dankjewel, oh, schuif. <laughs> het belooft nog een mooie nacht te worden. Nou. Uh, ja, we, ik zei dat we gaan niet meteen zeggen van uh, ja, nee. nee wacht dan, af. Blijf rustig afwachten, maar uh, top gedaan. Dankjewel. Heb je geld? We gaan uh, ja, Ik heb 50 oh, euro. Money. Oh, wow, yeah. euro. Kijk, dat nemen we toch een beetje mee dankjewel. in de Door naar de volgende patiënt, dat is geen man, dat is uh, weer een dame. Hallo. Ja, hallo. Hoi, wie ben je? Ik ben Hester Tadema. Hallo Hester. Ja, ja, hallo. Vond je het mooi wat de jongen net deed? Ja, echt super mooi. Ja, <laughs> is echt. Uh, moet ik nog overheen, zeg Dan, maar. Dat moet je zien te toppen. Ah, oh, jeetje. Maar dat kun jij. Let, let op. Uh, wat ga je zingen? Uh, van Lisa Looijers, Crazy. Ga je gang. Dankjewel. You, you must have a spell of me, baby. Cause I, I can't get out of my life. No matter if it's not a day, I might be asleep all right away. I can't feel your touch again. Yeah... Kleine Zeker. Zeker! Hele mooie Heel stem. mooi! Ja, dankjewel. wel. verrast? Mooi. Ja. ja, ja, ja. Goed gedaan! Ja. Dankjewel. En de. La oh ja, heel goed, Laura. Heel goed. Nou, ik, ik vergeet biekeman. steeds te zetten. Uh, ja, er moet geld uh, door de briefbus dankjewel. komen. En dat gebeurt ook! En de laatste! Hallo, is er eentje met een heel vrolijk mutsje? Ja. Of zijn jullie, jullie bij elkaar allemaal? Ja, wij zijn allemaal? met z'n vijven. Met z'n vijven? Ja, ja ik. Van de starmaker, ik, ja. Anna of niet? Ja, ja, Anna. Daar ja, ja, was ik zo fan van. Ja, nou ja, van Anna okay. of van starmaker. Ja, ook van Anna en van starmaker. Anna was natuurlijk yes. de knapste. Ja, nou ja, dat zeker. Nog ja. steeds. Ja. Nou nee, trouwens, zijn allemaal helemaal. mooie meiden. lijken mooi, mooi. Ja. ja. Maar ik weet, Anna, want... Uh, ik volgen wij elkaar op Facebook, of in ieder geval ergens. Ergens, dat, ja. Dat, uh, jullie hebben echt een Serious request liedje gemaakt, toch? Ja, klopt. Ja. Oh, Daar, ja, dus wij wilden een heel klein stukje van doen. Als dus dat, jullie dat leuk vinden. Ja, dat vinden we superleuk. Okay. Okay. Het is op, ik, ik uh, een Nederlandse tekst op 7 Seconds. Okay. Oh, 7 Seconds. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Nee, Nee, nee, nee. <laughs> Oké, okay, ze gaan mooi om de microfoon heen staan. Yeah. Okay. Okay, okay, kom, ja. Oké, kom maar zo dicht mogelijk bij dat we alles doen. Uh, yeah. Here we go. Ik zie hoe sterk je bent, sterker dan jij ooit dacht Ik zie jou lachen, lachen en zet hem om in kracht Overleven en voelen zijn moeilijk, oneerlijk in jouw kleine wereld Maar wat mooier nu, groter nu leven, nu kan alles anders Denk ken geen stop, groei en bloei op weten dat je het waar bent Dat ik weet dat je het zwaar hebt ik wil je redden, want jij moet weten: weten dat je het waard bent, dat ik weet dat je het waard hebt, jij moet vechten, en ik wil helpen, zo zo. zo, zo ja En dan ook nog eens op Precies. maat, hè? Gewoon echt ja. voor uh, waar we het allemaal voor doen en zo. Precies. Ja, en wat heb jij ook een mooie stem. Jullie allemaal, maar ja. jij ook heel maar, erg dankjewel. Ja, echt En we hebben ook 100 euro bij ons. Ja. Ja. Kom maar, ook nog. Ik vond dat heel tof. Ik ben er wel een beetje van onder de indruk, ik uh, zeg ook. ik. Gewoon uh... Ja. Ik ben niet stil, maar dat Dank zou ik ervan kunnen zijn. wel ja, dames. Onwijs, onwijs goed gedaan. nou ziet oh. ja. er ook niet ja. fantastisch uit. Ik zei, ja. Nou ja, precies. Ja. Ja. Goede ja. reden om ze toch het huis in te laten ja. zijn. Oké, ja. ja, oké, okay, okay. ik ga er niet over. Daar gaan Jacqueline Govaart en Laura Jans over. Ik uh, ben benieuwd. Ik ben benieuwd wie het uiteindelijk gaat worden. Er is wel flinke concurrentie, moet je zeggen. Even kijken, Ballon Kuiper, dankjewel voor het aanvragen van Metro Station. Check it. you don't leave me at the front hoogste tijd om eens even hier bij de brievenbus te checken. Daar staat namelijk Jeroen. Hé, hey Koen. hey en Jeroen, ik dacht ineens, hé, hey, die, die kop ken ik. Ja. Die heb ik ergens gezien, maar of dat nou hier was, of. maar nu weet ik het weer. En ik herkende jouw stem. Ja, jij kende mijn stem. Ja. Uh, ik, dat is Bunnik. mooi. Want wij zijn uh, begonnen met de Elf Provinciën Tour bij uh, 3FM. Uh, allemaal in acties, allemaal acties die georganiseerd zijn in het land zijn we afgegaan. Door alle provincies ook af te gaan. Ik mocht aftrappen met Giel samen in Utrecht, met Henk Westbroek. Met Henk, weet je wel. Met, ja, Joachim. En uh, ik, uh, ik was bij, uh, bij de Bank en Co. ja. En toen gingen wij... En toen gingen wij veilen. En we hebben een aardig bedrag opgehaald. Ja, nou, dat was leuk. Ja. Maar vorig jaar is het begonnen als een geintje. En dit jaar gingen we verder met het meest arme spel wat er is. De bingo. Ja. En Koen. Ja. Het gaat alleen maar verder, dat bedrag. Het is uh, ongelooflijk. Mag ik, dus... mag ik zeggen wat er op die cheque staat van jullie? Jij mag het zeggen. Er staat op... 5.115 euro en 75 cent. Geweldig. En dat heb je met een beetje bingo bij elkaar gekregen. Een beetje bingo, een beetje rad draaien. Maar het was hartstikke gezellig. Helemaal super. Dat vind je helemaal gewoon het taxibusje is gesponsord. Deze oh. kant op, halen. Even het envelopje komen doneren. Helemaal geweldig. Ja man, helemaal, helemaal goed. En je hebt dat extra jas er meegenomen? Man. Ja, misschien voor een veiling. Ik weet het niet. Zielden er vanaf die mensen. Oh. Maar ja, ik zie jouw trui, Koen. Zie ja, jouw trui? Mijn, mijn trui en ik heb is hier. 50 euro. Ik heb een veilingstuk voor volgend jaar nodig. Ja, ja, het, het spijt me. Ik heb, ik heb, mijn trui is vandaag bijna trending topic geweest op Twitter. Echt waar? Uh, vanwege, voor de ik zag eerst de matchmates. Voor, voor de mensen die radioluisteren, er staan nogal wat sterretjes op. En een hele grote rode C. En het grappige is, Laura vertelde me al. Er kwamen allemaal sms'jes binnen van bij jou dan. Ja, ja, ja. Van mensen die hem me ook mogelijk vinden. Van hoe kan die gast zo'n lelijke <laughs> trui aantrekken? Ja, Geen maar, maar ook complimenten. Ik vind hem mooi, ja, mooi. mooi. Ook mooie trui. Veilen we, maar ik heb, ik heb, hij is al. Uh, hij is al eigenlijk bij me weggenomen. Ik trek hem straks uit en dan gaat hij op de drie. Even helemaal goed, het, het helemaal goed. Maar nee. dankjewel, man Jeroen, top voor dit mooie bedrag en een goede reis terug naar binnen Dankjewel, Koen. Oké, okay. plezier. Hoi. Doei doei. Het gaat straks gebeuren hier in het huis, Jacques. Ja. Je gaat er zo, zo, zo dadelijk uh, ja. optreden? Ja. ja. Nou ja, we gaan nog even een liedje doen, ja. Die, ja. ja, klopt. Precies, oké. Okay. E ja, helemaal goed. Ja, Had je goed, Koen? Nee, ja, maar ik wil even checken of we, want jullie zijn er nu nog niet... Uh, het is nog nee, niet wel, tot... deze microfoon, kijk. Oh. Ja. Staat hier met een losse microfoon in de hand, die moet schijnbaar nog even ja, even ergens deze. aangesloten worden. Want anders dan werkt het niet. Nou, heel goed. Gaat straks gebeuren een prachtig mooi liedje, weet ik. Oh, gaat zij doen live hier vanuit het glazen huis. Maar eerst Nina. Hoi. Oh, hoi. Ben je net wakker, Nina? Nee, ik was wel onderweg naar bed toe al, maar toen werd ik gebeld. Oh, gelukkig. Oh. Dus we hebben je net nog niet wakker gebeld. Nee. Hey, je hebt een plaatje aangevraagd, dat wilde ik eigenlijk even zeggen. Ja, dat klopt. En ik wilde je daar meteen ook ongelooflijk voor bedanken. Ja, heel graag gedaan. Want uh, jij helpt daar uh, natuurlijk het, het Rode Kruis mee. Je weet, dat komt goed terecht. Daar doen we mooie dingen voor. Um, welk bedrag heb je gedoneerd, Nina? 10 euro. En ik heb ook dingen gekocht op jullie site en heel veel sms'jes al gestuurd. Oh, en wat dit was goed. Was toe. Oh wat goed. En wat heb je op de veilingsite heb je iets gekocht? Ja, nee, uh, op de site zelf heb ik zo'n vest gekocht. Oh, de merchandise van uh, Sirius Request. Oh, te gek. Ja, dat kan ook hè, want uh, ja, als je denk, denkt van nee, ik wil er wel iets voor terug, dan ga je gewoon uh, wat merchandise, mooie truien kopen of shirts, het bestaat allemaal. Check het allemaal, 3fm.nl. Nina, welk liedje wil je horen?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 Samenwerking tussen Avicii en Dan hier met Hey Brother is heel, heel, heel veel aangevraagd. Ik kan helaas niet alle namen opnoemen, maar uh, Margreet Tolsma bijvoorbeeld wel en Inger van de Water en Jasper Kams en Nina van Gelder en Pim en Renze Boes en uh, Johan Versteeg. Dat waren zo wat mensen die hem aanvroegen? Uh, dan nu Jacqueline Goverhard met uh, ja, je hebt twee zangeres meegenomen. Ja, Lotte Zekhuis en Nis van Donselaar. Hallo. Hi. Hey, Hallo. Hey, Hallo. Hey, Hallo. Hey, hey. um, we gaan, uh, ja, het is wel spannend. Ik ben nu even geluidstechnicus. Ook. Oh. ik altijd al willen worden. <laughs> Want, okay. uh, dus ik ga een beetje galm op jullie stem zetten. Jullie gaan bijna Die uh, zingen. Je houdt het tactisch, hè? Ik hou het tactisch. Ja. Ja. Ja. Ik, ik kreeg net van de echte geluidstechnicus. Ja, dat is goed, maar uh, niet te veel galm, hè? <laughs> ja. Dus uh, ik zal ja. tactisch houden. Probeer zo dicht mogelijk uh, in de buurt te zingen. Dan vangen we zo min mogelijk op. Dat weet ik, dat pak ik even wel. Een pak jij een C'tje? Ja. Oké, okay, kan ik? Ja. And when I die, and when I'm dead, dead and gone There'll be one child born, and a world to carry on There'll be one child born, to carry on I'm not scared of dying, and I don't really care if it's peace you find in dying. Well, then let the time be near. If it's peace you find in dying, when dying time is here, just bundle up my coffin 'cause it's cold way down there. And when I die, and when I die, when I I One child born and the world to carry on There'll be one carry child born on. to carry on My troubles are many, they're as deep as a well. I can swear there ain't no heaven But I pray there ain't no hell Swear there ain't no heaven Pray there ain't no hell But I'll never know by living only my Dying will tell, only my dying will tell. And when I die, and when I die, and when I'm gone, there'll be one child born in the world to carry on. There'll be one child born to carry on. Give me my freedom for as long, long as, as I be. All I ask do. of living All is no to change. have no change on me. All, All I ask of ask living no. is to have no change on me To change have no chains on, on me. me And all I ask of dying is to go naturally I only wanna go naturally And when I die And when I die and, and when I'm gone There'll be one child born in the world to carry on There'll be one child born on. Coming Every as I go. born to carry on wow. Helemaal te gek! Nee, maar echt helemaal te gek. Ik vind het zo mooi om wat meer stemmen gedoe hebben. Vol erop ook. Echt knap. Ja, sorry. Ja, heel goed. Was de, was de galm goed? Ja, top. Ja. Oh, gelukkig. Heb je een baantje oh, al? <laughs> ja, je hebt een baantje. Hé, er gaat een deurbel, dames. Er staat oh. iemand voor de deur. Pak gauw uh, even zo'n microfoon, want dan kunnen, we, kunnen ja. we even kijken wie dat is. Ja. Het is... Hé, uh... hey, het is fit hier voor de deur. Ja! ja. man, oh, te gek. Ja, die doet uh, geen stapje terug. Nee, die doet een stapje vooruit het glazen huis in. Uh, fit, pak een microfoon. Ik wil even, ik wil even, ja, zeg Laura natuurlijk even gedag, want zo gaat dat natuurlijk. Af oh, het Gitaar meegenomen. Hij gaat gemuziceerd worden hier vanavond. Daar word je koud van. Hij fit. Hey. En wat een gek dat je er bent. Ja, leuk om het te zijn Man, kijk eens, wat mooi. Ja, het is Hallo. Wauw, zit. Nee, dan zeg je hallo, fit. Hallo. Zo gaat het dan. Ja. <laughs> mooi. Hey, leuk dat je er bent. Ik begrijp, er gaat nog meer gemuziceerd worden. Ja. Ja, ik heb, de, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Nou ja, doe je jas uit. We ja. gaan wat te drinken voor je halen. Wow. Uh, helemaal goed. Wauw. Eens even kijken. Nou, dit is wel goed hoor. Hansen wordt aangevraagd. Ja. En die waren onlangs nog in Nederland, weet ik. En dat was dat zijn, eh, best wel leuk gewoon. Hè. Ze zijn wat ouder geworden. De baard inmiddels en de kerel. Maar het begon allemaal met deze. Mm, Bob, voor 25 euro. Tot nu toe, de knallen zou zijn van de van, van de. van de twee slaapgasten. Die helemaal uit hun plaat gaan. Zij zijn op, op oud. Op het plein uh, snapt niet iedereen hem. Nou, jawel. Ik zag echt iedereen helemaal enthousiast meedoen. Ja, ja, ja. Maar die mevrouw daar wel, ja. Dit is toch eigenlijk gewoon een hartstikke leuk liedje. Superleuk. Uh, heel leuk. En ze waren zo schattig. Ja, nou, ja. Ze, zijn nog, ze zijn nog steeds. Uh, ja, ja, ja, ja. Het is echt wel ja, leuk. Maar hoor. schattig. Ja, schattig. Ik weet niet of ze misschien hebben ze baarden. Nee, jammer genoeg. <laughs> niet echt. Maar oh, die zijn de jongens nee. van de Kelly family. Zo <laughs> so dat! I love you. Oh, ik heb helemaal zin in een 19 avond. <laughs> nou ja, we, we kunnen alien. lekker. Uh, alien, fijn, toch? vond ik, ik, trouwens, vond ik trouwens in mijn hart best een mooi liedje. Ja. Hoor. Ja. I'm in love with an alien. I'm in love with a rat. I'm in love with an alien. No, no, no, no, no. En al die vader erbij en die moeder. Ja, en de schoonzus. En de... Ja, een hele familie. Maar dat was dan eigenlijk een zus, ja. We gaan, uh, we gaan hier naar de brievenbus. Tijd voor, dames, de allerlaatste auditie. Yes! We hebben er nog één te gaan. Uh, en dame met een hele vrolijke sjaal. Ja. Hallo! Hi! Wie ben jij? Ik ben Francina. Francine, welkom. Dank je. Dit is een spannend moment voor je, denk ik. Ja, best wel. Ja, want uh, er staan misschien wel nou ja, twee van de beste zangeressen van Nederland hier uh, naar je te kijken. Nou. Oh. <laughs> Dat vind ik wel. Uh, jij gaat auditie doen. Wat ga je zingen? Every time you touch. Mooi. We gaan naar uh, je luisteren. Zet hem op. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me My weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heartbeat? But I can't still last. Need you by my side. Yeah, well. <clears throat> Een goed liedje. Zeker een goed liedje, ja. En we gaan uh, zo dadelijk uh, van jullie horen, uh, dames. Wie er uh, echt ook binnen mogen in het glazen huis. Dat zal uh, gebeuren ja. na één uur. En dan gaat hier ongelooflijk gemusiceerd worden. Sowieso omdat fit binnen is. Dus uh, ik denk dat we bijna alleen maar live muziek moeten gaan doen. Maar ook liedjes die wat geld opleveren. En weer een jaren negentig nummer. Ja, Hij is aangevraagd door Mike van der Stij en Johan Versteeg. We hebben het over What's My Age Again, Blink-182. I took her out was a Friday night I woke alone To get the feeling right We started making out And she took off my pants But then I turned on the TV And that's about the time She walked away from me Nobody likes you when you're 23 And I saw more abuse by TV shows What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on Drive home, I called her mom From a payphone I said I was the cops And your husband's in jail The state looks down on sodomy And that's about the time that bitch hung up on me Nobody loves you when you're 23 And I'm still all of these my paying for calls. What the hell, is call ID My friends say I should have my age What's my age again? What's my age again? En uh, stare into the sun. Niels de Hoog vroeg hem aan voor 20 euro. En uh, 75 euro zelfs. Van Marjan Vos van de Wijngaard. Met daarbij de tekst. Gewoon een mooi liedje waarbij je ondanks de tekst. toch nog vrolijk van wordt. We gaan uh, over een mooi liedje gesproken. naar hier live wederom in het huis. Het is echt een, een, een top-nacht nu al. Terwijl de nacht nog jong is eigenlijk. Uh, omdat, ja, omdat het staat helemaal vol met muziekinstrumenten. en artiesten die langskomen. En Laura zit nu naast de man die zojuist is binnengekomen. Fit. Een stapje terug, wat echt onwijs uh, ja, veel gedraaid is, sowieso op 3FM. Dat ga je zeker checken. En gaat hier nu live plaatsvinden in het Glazen Huis. Yes. Op de koudste straten...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 Geloof me, ik zie het, je ogen, weet je weten? niet weten, geloof me voor je vlucht, weet ik je zie het, wie je bent, neem je maar geen stap weet je weet niet wat het. voor je vlucht, weet geloof je me voor je vlucht, weet ik je zie je het, wie je bent, neem je maar geen stap terug, neem maar geen stap terug. Ik een zie het. Stap terug. Ik neem een kleine het. stap terug, neem een kleine stap terug, neem een kleine stap terug. Hij steeds meer op mij. En vroeger was ik ook als jij. Neem of af en toe, toe een kleine stap terug. En vroeger was ik ook als jij. En iedereen is dan zijn tijd. Neem af en toe een kleine stap terug. Yeah. Oh, geweldig. Fit en Laura Jansen, en een stapje terug. waanzinnig ah, hoor. Dat klinkt best goed. Alsof het in een professionele studio hier het gemaakt is. een is. professionele studio. Maar het is... Ja. Leeuwarden, mag je een groot applaus voor Fit en Laura Jansen? <truh> is leuker dan Leeuward op het moment. Uh, goedenavond, hallo, of goedenacht moet ik eigenlijk zeggen. Ja, goedenavond, hallo. Koen. Ik heb niet zo heel veel tijd meer, maar ik zag dat er echt een gigantische cheque voor de deur staat. Heel snel, wie zijn jullie? Goedendag, wij zijn Ros Groesse. Hey! En jullie hebben opgehaald een bedrag van? Wij hebben een uh, geldbedrag opgehaald van 4.530 euro en 55 cent. Echt fantastisch, jongens. Onwijs goed gedaan. Ik ga snel door, maar applaus voor jezelf! Dank je wel. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM... maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. 3FM. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Apple heeft een belangrijk akkoord bereikt in China. De grootste provider ter wereld, China Mobile, gaat ook de iPhone verkopen. China Mobile heeft ruim 760 miljoen klanten... Apple hoopt dat de verkoop van iPhones in China een krachtige impuls krijgt met dit akkoord. De iPhone is populair in de Verenigde Staten en Europa, maar krijgt in China tot nu toe nauwelijks voet aan de grond. Diverse Chinese fabrikanten brengen veel goedkopere Android-smartphones op de markt. Apple heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel de iPhone via China Mobile gaat kosten.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 3 F 23 december. Ja, dat is het natuurlijk officieel niet, want het is dan nog gewoon zondagnacht. Maar ja, het voelt toch lekker om te zeggen dat het al maandag is. En dan kunnen we dus ook zeggen dat morgen, morgen, Serious Request eindigt. Morgenavond, dat is raar. Maar ja, goed. Voor mijn eigen gemoedstoestand is dat wel uh, nou, is dat wel even uh, toch wel fijn om te weten dat de eindstreep... nou ja, in ieder geval dichterbij komt. Maar ja, qua geld moeten er nog een hoop bij. Dus misschien moeten we... Misschien moeten we besluiten om met kerst ook nog maar gewoon in glazen huis te zitten. We toen nee, is een balletje opgegooid Nee, Dat is gek. Ik zie je Laura ineens verschrikkelijk opkijken en denk, ik, oh. Uh, ja, want het belooft weer een heel muzikaal uur te worden. Dat was het net natuurlijk al, maar nu nog meer. En fit is in het huis. Laura Jansen is hier, Jacqueline. Ik vind het echt, had ik al gezegd, dat ik het heel leuk vind dat jullie hier vannacht een, ja, een nachtje doortrekken. Ook, hè? Ja, vind, ja, want jullie zijn natuurlijk allebei al wel ook in glazen huizen geweest, neem ik ja, aan. Ja, ja, ja. Het is wel grappig om te zien dat eigenlijk het glazen huis elk jaar precies hetzelfde is. Ja, maar, dat dat alleen de ja, maar het is steeds in een andere stad. Dat vind ja. ik, je loopt binnen en je, tenminste, ja, het voelt wel altijd weer vertrouwd of zo. Ja, ja, maar dit is wel heel leuk zo de hele nacht om het mee te maken. Ja, dat, ja, he? heel, nee. ah, dat vind, ik ook, vind ik ook. En er gaat nog opgetreden worden straks ook. Maar eerst heb ik iemand aan de telefoon. Hallo, met wie? Met Rudy Post. Hallo Rudy Post. Goedenavond. Goedenavond. Je klinkt nog uh, nou, opgewekt en wakker. Ja, we hartstikke wakker oh. nog. Oh, kijk eens. Ja, kijk eens. mooi hoor. Want er hoeft niet gewerkt te worden, of... Uh, Jawel, ja, wel, ja, wel Morgen gewoon nog een lekker dagje werken en dan uh, nou, langzaam naar de kerst toe. Ja, lekker hè. Oh, ja. de kerst. Ja, het zit er allemaal aan te komen. Ja. Um, ja, nou ja, Rudy, ik, ik bel jou, want uh, ja. je hebt een plaat aangevraagd en die gaan we draaien. Uh -huh, klopt. Welke wil je horen? Ik wil graag Greyhound horen van de Swedish House Mafia. En voor hoeveel mogen wij noteren, Rudy? Ja, daar mag je voor 10 euro weer neerleggen. Ja, lekker man, dankjewel. Echt helemaal top. Uh, slaap okay. lekker voor straks en werk ze morgen weer, hè. Ja, dank je. Succes, hè? Eh? En een fijne kerstvast. Yo, doei. Hoi. Swedish House Mafia. Hot, hot, drop it like it's hot, hot drop it like it's hot. hot When the pigs try to get at you, Park it like it's hot, park it like it's hot Park it like it's hot, hot. hot. It like it's And hot. if a nigga get a attitude Pop it like it's hot, pop it like it's hot Pop it like it's hot, hot. It like it's hot. hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon And I'm over the best weed cause I got it going on uh, I'm a nice dude, huh? with some nice dreams yep. See these ice cubes, huh? see these ice creams Eligible bachelor Million dollar bow, that's whiter than what's spillin' down your throat A Phantom, exterior like fish eggs The interior like suicide wrist red I can exercise you, this could be your fizz ad Cheat on your man, man, that's how you get a his ad Killer with the V, I know killers in the street With the steel to make you feel like chinchilla in the heat So don't tryna run up on my ear talking all that raspy shit Tryna ask me shit When my niggas your vest, they ain't gon' pass me shit You should think about it, take a second Matter of fact, you should take 4B And think before you fuck with little Skateboard B When the pimp's in the crib, ma Drop it like it's hot, hot. Drop it like it's hot. hot Drop it like it's hot When the pigs try to get at you Park it like it's hot Park it like it's hot Park it like it's hot When it like if a nigga get a attitude Pop it like it's hot, hot. Pop it like it's hot, hot. Pop it like it's hot. hot I got the rolly on my arm And I'm pouring Chandon And I'm all the best weed Cause I got it going on I'm a gangster But y'all knew that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 S C N double O P D go double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here. Now get live. So, so don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles, waiting on the pistol, the dizzle, and the chisel. G's to the bizac. Now ladies, here we kiss her? A... When the pimps in the crib, ma, drop it, like drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot, hot. Park it like it's hot. hot Park it like it's hot And if a nigga get an attitude Pop it like it's hot Pop it like it's hot, hot. Pop it like it's hot, hot. It like it's hot. hot. I got the Roly on my arm And I'm pouring down And I pull the best weed Cause I got What it going, going on I'm a bad boy With a lot of hoes Drive my own cars And wear my own clothes I hang out tough I'm a real boss, Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp On the TV screen and in the magazines If you play me close, you want a red bean Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK-47 now, nigga, stop that Cement shoes, now I'm on the move Your family's crying. now you on the news They can't find you, and now they miss you Must I remind you, I'm only here to twist you Pistol whip you, dip you, then flip you Then dance to this motherfucking music we quit, to.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 natuurlijk gewoon en drop it like It's hot lijkt nog steeds een heerlijke trek. er gaat een deurbel er gaat een oh, de deurbel oh, oh. wie oh, wie gaat er hier voor de deur staan oh uh, even kijken oh, uh, we, we gaan gaan even open doen sorry de deur is nog dicht ja we moeten zelf af Belletje doen. trekken ja yeah. ja hey. yeah, dat is heel leuk het zijn namelijk de muzikanten die zojuist auditie hebben gedaan voor het glazen huis hallo Hallo, kijk! Dat is mijn geworden, Jason West. Hoi! Hoi! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Allemaal hele koude handen valt me op. Oh, het is buiten ook echt uh, aan de frisse kant. Ja, dat is heel leuk. Uh, mocht je nou ja, niet helemaal mee hebben gekregen wat hier allemaal is gebeurd, hebben we hebben auditie gedaan voor het Glazen Huis. We hebben namelijk twee zangeressen hier uh, vannacht bij ons. Die uh, gaan de nacht door Laura Jans en Jacqueline Groova. Oh, wat leuk dit! En uh, nou ja, de, de, de audities waren best goed, Laura, toch? Ik was best wel onder de indruk. Ik vond het wel moeilijk. Ja, ik moet even kijken, want wie ja, hebben jullie even... uitgekozen? Ik herken daar die, die jongen, dat was zeg maar de, de Jason Mas. De jongen dat, zonder baard. Dat is Pieter, hè? Pieter van de Zweep. Klopt, Pieter. Welkom in het Glazenhuis. Dan is er Eline. Ja. Hallo Eline, jij zong uh, I Apologize, ja, ja, ja, ja, ja. Heb je Kelling heel goed gedaan, want daar sta je dan. Ja. Ja, en uh, de, de, ja, ja, de meidengroep hebben een jullie bonus. je we hebben Een we hebben een bonus. Sorry? Adam. Adam. Ik versta het echt. Adam. Adam, oh, Adam. En, ja, en jullie hebben echt een op maat gemaakt liedje gemaakt helemaal voor Series Request 2013. Want echt, ja, ik kreeg er echt kippenvel van, zo mooi vond ik dat. Ja, welkom jongens. Wil je, wil je wat zeggen? Ja, kom bij de microfoon. Ja. Ja. Ik zie helemaal helemaal staan te trappelen. Ik heb, ik heb heel veel zin om te zingen. En je wilt zingen? Ja, nou, doe maar Moppie. komt tussen... Ja. Oh, nee, nee, we, een... we, we hebben een nummer geschreven speciaal voor Serious Request. Ik weet het. We weten dat je ik, het waard bent. Ik heb toch net naar nou, jullie geluisterd. Dus ja. ik, uh, ja, nee, en ik heb het zelfs ik heb, uh, de, de, ja, een clip of in ieder geval beelden... heb ik er ook van gezien op internet, nog voordat de actie begon. Oh, ja. uh, gaan jullie hem uh, gewoon live doen straks? Ja. Ja, nou helemaal goed. Uh, doe alsof je thuis bent. Ik schenk wat te drinken in. Het zal Ach. niet meer zijn dan een glaasje water, vrees ik. <lacht> maar uh, nou ja, dan gaat hij gemusiceerd worden. Ja, en uh, Jacques en Laura, nou is het natuurlijk uh, voor jullie ook een uitdaging om iets te gaan doen straks met Pieter en Eline. Ja, ja, ja we gaan even coachen. Precies. Glazen huiscoachen zoek elkaar op. Uh, ja. Kijken wat eruit gaat komen. En kijken of dat nog dit uur uh, misschien wel uh, gaat lukken. Ja. Ja? Ja, We gaan even de boys en zo halen. Oh, die staan ze boys, De boys, de <laughs> muzikanten, die staan al te wachten, helemaal goed. Ah, gezellig, leuk. Het belooft Alright. weer uh, muzikaal te worden hier in het Glaashuis. En nu, you two. Horses. Met Vertigo. En Veel goed Inc. is best wel veel aangevraagd. Onder andere door Henk Middeljans voor 10 euro. Zelfde bedrag voor Vincent. Saskia 15 euro. Ingrid 25 euro. En 250 euro door Organisatie Viseum. Mooi, mooi, mooi. Hier bij de brievenbus van het Glazenhuis. Op het heerlijke tijdstip van 5 voor half 2 op maandagochtend. Ja, dat vind ik wel mooi om te beseffen dat het gewoon inderdaad. Maandagochtend is of zondagnacht, wat je maar wil. omdat dat het hier nog zo gezellig is met zoveel mensen en dat de sfeer helemaal top is. Helemaal gezellig. Hallo, wie zijn jullie? Hallo. Hallo. Wij zijn uh, Janneke en Jeroen. Jullie zien eruit als een heel gelukkig stel, eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Zijn we? Ook. Ja. Hoe lang nog... zijn jullie al bij elkaar? Uh, acht maanden. Acht maanden? Oh, dat is nog niet zo lang. Nee. O, hoe is het met de trouwplannen? <lacht> nog niet zo goed. Nog niet. Oké. Dus we hoeven Koen. Heel leuk. leuk. Hé, <lacht> hey, uh, waar komen jullie vandaan? Bij Gerard. Uh, Café de bak. Café de Bouwer oh, nee, bij ik nee, nee, Denk nee, nog. Leuk, nee, leuk. Nee, Jet, Jet Rebel. Uh. Jet Rebel heeft daar opgetreden. Dat ja, weet ik. Ja, maar dat is helemaal ja, dat te gek, hè? Daar ja. mag je wel een plaatje voor draaien. Als nou, ja, nee, zeker. ja, maar ja, goed, uh, het moet wel aangevraagd worden. En dan denk ik dat die plaat zeker al wel is aangevraagd. Waar ga je een plaatje voor me draaien als ik het vraag en netjes in de brievenbus personeert? Wat zou je willen horen? Ik wil graag Sex on Fire. Van de Kings of Lynn? Ja. Ah, wat een topplaat. Ik ga mijn uiterste best doen om die voor twee nog even mee te, mee te nemen. Top. Ja, ik vind ja. jullie ook top. Komt jullie in. hebben niet zoveel gedronken, of wel? Nee. Nee, gewoon nee. lekker eens dragen. Hé, hey, bedankt hè. Oké. Okay. Voor de mooie request en het geldbedrag okay. dat nu door de brievenbus gaat. En ondertussen uh, moet ik even ja, ook vertellen dat hier heel druk wordt geoefend nu in het Glazen Huis. Uh, Jacqueline is nu aan het oefenen met uh, de dame die heel mooi I Apologize zong. Precies ze zijn Eline is dat. En Laura Jansen gaat straks met Pieter van der Zweep ook een liedje doen. Ik denk dat het een Jason Mraz gaat worden. Maar eerst, maar eerst gewoon even een lekkere platte rampenstampen van Dioro, yay! Yeah. door uh, Patricia Smagga uit Herugelaard, Dennis Den Herder en Menno Jutte. En dan nu komt er een heel belangrijk en vooral spannend moment voor Eline. Oeh, die kijkt mij ook aan met een blik van oh my god. Ja, Het is alleen maar live op televisie en live op de radio. En je staat in het glazenhuis en er kijken hier een paar honderd mensen naar je. Maar voel geen druk. <laughs> nee hoor Eline, onwijs leuk dat je auditie hebt komen doen hier bij het glazenhuis. Je hebt I Apologize gezongen. Ja. En je gaat het nu gewoon met Jacqueline zelf zingen. Vind je dat dan? Ja, heel tof. Ja, gaaf hè? Nou, we gaan er ook heel erg van genieten, want dit is een mooi moment. Wij gaan er nu naar luisteren. Jacqueline en Eline zingen I Apologize live. Zo, so, zo, so, zo, so, zo, so, zo, so. zo. Wow, Eline. Even een eerste reactie natuurlijk. Zweet van je voorhoofd. Wat zeg je? Zweet van je voorhoofd. Ja, wel. Je hoeft je totaal nergens voor te schouden. Dat was fantastisch hoor. Dank je wel. Ja, dit kan je met heel erg veel trots gaan uh, terugluisteren en terug gaan kijken. Want dat was helemaal goed. Dank je wel. Uh, voor uh, dit mooie moment. Heeft natuurlijk ook weer geld opgeleverd. Maar straks, straks gaat Pieter het doen. <laughs> met, uh, met jou. Sorry, dat klikt een beetje anders uh, geformuleerd. Uh, ja, precies. zingen dan in dit geval. Ja, ja, ja. ja sowieso. Met Laura Jansen, daar hebben we het over. Maar eerst, Felix. Nee. En uh, untouched, terwijl uh, ja, ik zit er gewoon een beetje gespannen te kijken wat hier allemaal gebeurt. Want het wordt heel snel even gerepeteerd en dan bam, moet het meteen opzenden. En dat vind ik echt uh, strak allemaal. Uh, Pieter. Ja? Ja, want uh, daarnet stond je voor het huis. Nu ben je hier binnen en je bent klaar om met Laura uh, live te gaan zingen. Wat is, uh, wat is het liedje wat jullie ten gehore gaan brengen? We gaan You uh, Somebody gaan we doen. Oh, wauw. Uh, yeah. Van de Kings of Lean. Nou ja, van Laura Jansen. Ik Julian. Nee, van weet Julian. Ja, ja okay. sorry. Uh, we gaan, uh, nou ja, oké. Okay. Maar we gaan nu naar deze bijzondere uitvoering luisteren. Uh, Laura Jansen samen met Pieter van der Sweep live. Maar ja, Pieter, heel goed gedaan. Dankjewel. En uh, het is een beetje een afgezaagde vraag, maar ik ben er echt oprecht benieuwd. Nou, wat vond je er zelf van? Ja, ik vond het te gek. Heerlijk. Ja, maar het klonk echt fantastisch hoor, Top. even voor de duidelijkheid. was echt briljant. Hoe, hoe, hoe doe je dan? Want het lijkt me. Ja, ik bedoel, ik kan zelf niet, uh, niet echt zingen. Maar in, in deze, zeg maar, situatie met zoveel mensen die op je letten en op tv, radio en alles. Ik bedoel, en dan toch zo relaxed dat kunnen doen. Nou, de sfeer is hier heel relaxed. Ik denk dat ja. dat ook een heleboel mee Weet Beetje huiskamergevoel heeft. toch wel? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Mag ik trouwens, ik weet niet of ik van die gelegenheid gebruik om maar Jullie zijn met zo'n mooie actie bezig. En iedereen haalt natuurlijk geld op voor het, uh, for Serious Request. En nou doen zij dat natuurlijk ook, maar ik heb dat ook gedaan met een, uh, een eigen uh, single. Ah, je denkt ik maak van de gelegenheid... Ja, nee, nee, ik ben, ja, kijk, nee, nee, nee, ja, nee, zo moet het niet zijn, maar ik bedoel, slim, we willen natuurlijk allemaal geld ophalen. En morgen sta ik hier in Leeuwarden nog te zingen. Het liedje heet Vrolijk Kerstfeest. Ja, ik weet het. Ik heb het, het singeltje ja, je zelfs door, door de brievenbus gekregen, hè, dat gekregen dat van iemand. Ja. En toen dacht ik, ik zag je en denk even hey, dom, dat is hem ook nog. Ja, maar dus, de volledige opbrengst gaat helemaal uh, morgen hier door de brievenbus heen. Nou, helemaal goed. Nou, dan zien we je morgen terug Top. bij deze genoemd. En uh, ik wil nog even één groot applaus, ten eerste voor Laura Jansen... maar natuurlijk ook voor de man die je zojuist hoorde, Pieter van der Swijk. This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. I throw this switch Pump up the volume, pump up the volume <laughs> Oh my gosh. The music just turns me on Making of a Master Plan. Deputy with the record, death with the record, thinking of a master plan. Deputy with the record, death with the record, thinking of a master plan.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 Hit the studio, 'cause I'm paid for. One, two, three, ah, My George! Even London grooves. Pump up the volume, pump up the volume. Oh, wait a minute, you better talk to my mother. Hallo. Was je wakker of heb ik je wakker gebeld? Uh, nee hoor, ik zit nog heerlijk voor de buis. Oh, oké. Okay. En uh, waar ben je naar aan het kijken? Uh, uh, nou, wat denk je? Uh, lekker mee jullie. Een een of andere foute film. Oh nee, daar is uh, serious request. <laughs> Dat is lekker. Hè, fijn om te horen. Mooi hè, wat hier allemaal gebeurt in het huis vannacht. Uh, heerlijk, heerlijk. Ja. En, en ik weet niet, ja, als ik zelf uh, niet in het huis zit en ik heb dan gewerkt voor Series Request dan ook en dan ga je dan uh, slapen op een gegeven moment zet je toch de televisie aan en dan blijft het maar aanstaan denk je, nee, ik zet hem zo uit. Is dat nu nog of...? Uh, nee, ik zoveel mogelijk probeer ik mee te pakken. Ja, precies. Ja. En dat wisselen we af met uh, bezoekjes live ter plaatse, want het is maar 10 kilometer. Uh, o, oh. waar, waar zit jij hier René? Ik zit in uh, hurrik Ik verstond hu hu ja, Harder riep ja, harde, ja, harde Gerijp, ja precies. Dat is hier inderdaad niet zo heel ver vandaan, ontzettend leuk. Uh, kom je morgen ook langs? Denk ik wel even. Ja gezellig. Ja. Ja. En, uh, of morgen, vandaag, morgen ja nee, we gaan nog straks slapen, ja, dus dat zeg je, ja, dat, ja, Heerlijk. Hey, je hebt een plaat aangevraagd die ik net zojuist hier ook al heb beloofd aan twee mensen hier uh, voor het glazen huis, dus ik ga ja, het meteen eventjes regelen. Uh, Sex on fire van de Kings of Lee en hoeveel mag ik noteren René? Van mij 50 euro. 50 euro. Dankjewel ja. voor jouw mooie donatie en ik wens je ook een fijne nacht en tot morgen dan hier bij het huis. Hallo, jullie. Dag en neen. je slaap lekker straks. Kings of Leon. Dit is Sex on Fire. en ik weet dat het hier uh, er erg lekker is uh, meegegeven. Dus uh, Leeuwarden, ik wil dan graag nog even één keer horen... hoe jullie dat uit volle borst kunnen doen. Here we go. <middels> en dan krijg je al snel seks met die kale erachteraan. Ja, zo is het ook. Hier in de studio... Uh, de dames die ook voor het Glazen Huis hebben uh, gestaan. En uh, nu dan ook echt een liedje gaan doen. Wat ik echt heel gaaf vind. Want helemaal op maat gemaakt voor Series Request uh, dit jaar 2013. Uit Amsterdam komen jullie. En hoe noem je jezelf ook alweer? Adam. Adam. Adam. En uh, heeft het liedje eigenlijk een titel? Want dat heb ik nog even niet meegekregen. Uh, uh, ja, weten, weten dat je niet. het waard bent. Weten dat je het ja. waard ja. bent. Heel mooi. Adam, live vanuit het Glazen Huis. Wat jij voelt, ik neem het weg. Alles scheef is weer recht. Werkelijkheid, niets had ik verzonnen. Ik kreeg die macht. Gebruikte die kracht. Vrij zijn, in het gelijk. Zijn. zijn is zo intens. De pijn is weg, dat is mijn wens. Jou als tevreden mens. Ik wil nu stilstaan en jij moet doorgaan. Niet stoppen, opgeven, door en de vlam. Pak nu mijn hand. Weet dat het kan, dan ga je zweven, verder en gaan leven. Je bent al veel te wijs, je zag zoveel pijn, te grote dingen. In jouw ijsje hoort een kind te zijn en je moet weten. Weten dat je het waar bent, dat ik weet dat je het zwaar hebt. Ik wil je redden. Want jij moet weten, weten dat je het waard bent Dat ik weet dat je het zwaar hebt Jij moet vechten en ik wil helpen Ik zie hoe sterk je bent, sterker dan jij ooit dacht Ik zie jou lachen, lachen en zetten mom in kracht Overleven en voelen zijn moeilijk, oneerlijk in jouw kleine wereld maar wordt mooier, nu groter, nu leven, nu kan alles anders En ken geen stop, groei en bloei op weten. weten dat je het waard bent En dat ik weet dat je het zwaar hebt Ik wil je redden Want jij moet weten Weten dat je het waard bent En dat ik weet dat je het zwaar hebt Jij moet vechten en ik wil helpen. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Mooi, maar dames. Ja, echt heel mooi. Ja. En uh, ik, ja, ik, ik zei het al, ik, het was me al opgevallen, ik weet niet waar, maar ergens voor Series Request al dacht ik, wow, helemaal gewoon echt gemaakt, uh, ja, op maat gemaakt voor deze actie. Heel top. En leuk dat jullie dat hier vannacht uh, wilden komen zingen, dankjewel. Ja, leuk dat jullie zijn, toch? Ja, ja nou, heel graag gedaan. En inmiddels wakker, Paul Rabbering. Ja, goedemorgen. Hé, hey, fris en nou, Ja, Nou, enigszins eigenlijk. Het heb een beetje kunnen slapen ook. Een powernapje was het, een uh, uur of twee denk ik. Oh, zo. maar ja, dat kan net even ja, genoeg zijn. Ja, precies. Ja. Probeer maar hey, een beetje te sprokken het is hier reuze gezellig. Ja, het is ongelofelijk zeg. En uh, Jacqueline en Laura hebben er heel veel zin in. Cool. Dus ik hoorde uh, al een paar hele mooie liedjes toen ik net op de gang stond inderdaad. Uh, ja, ik stond even te zingen uh, bij je bed net. Dus, uh, of, of dat, dat kun je ook al, hè? Nee, nee, nee, Piano niet, spelen, ja. zingen. Echt, waarom hebben we nog artiesten uitgenodigd? Ik wens je heel veel plezier, hein, Paulus. wel. Ik ga lekker slapen en uh, tot morgen. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl op je mobiel en tv. 3 fm